De Vlamingen zijn niet tevreden over het beleid en de politiek in ons land. Dat blijkt uit de stemming, een onderzoek in opdracht van VRT Nieuws en De Standaard. Er zijn ook meer mensen ontevreden dan bij de vorige verkiezingen van 2019. Amper de helft van de Vlamingen vindt dat ons land democratisch bestuurd wordt. Maar ze geloven het nog wel in het systeem van de democratie, zegt politiek-journalist Ivan de Vadder. Ze hechten veel belang aan het feit dat ze in een democratie leven. Acht op de tien Vlamingen vindt dat Belangrijk. En een derde van die Vlamingen vindt zo'n democratie zelfs tien op tien waard. Maar de helft onder hen is ook ervan overtuigd dat ons land eigenlijk niet democratisch wordt bestuurd. En dat is een gevoel dat we vooral terugvinden bij de kiezers van Vlaams Belang en van de PvdA. De zelf vermiste personen vindt het goed dat er een campagne is om de identiteit te vinden van zeven vrouwen die in ons land dood zijn teruggevonden. Waarschijnlijk zijn ze door geweld omgekomen maar de politie heeft geen idee wie ze zijn. Er is nu een internationale campagne van de politie uit ons land, Nederland en Duitsland. Alain Remu van de zelf vermiste personen hoopt dat de zaken zo opgelost worden. Eén, maatschappelijk alleen al is het heel belangrijk dat een dode mens de naam krijgt. Twee, dat zijn familieleden van mensen die waarschijnlijk iemand missen. Ouders die een dochter missen. Misschien kinderen die een mama missen. Misschien daarom niet in België, maar ergens wel. De realiteit leert mij, er is altijd iemand ergens die met die vraag zit. In totaal gaan de politiediensten op zoek naar de identiteit van 22 vrouwen. In de wielerronde van Italië kan Remco Evenepoel verder rijden. Al zal hij wel een paar lastige ritten hebben. Dat heeft zijn ploeg gezegd nadat Evenepoel gisteren twee keer was gevallen in de Giro. De ploegdokter Toon Kruid zegt dat Remco een grote bloeduitstorting op de rechterdij heeft. Hij heeft eigenlijk een contusie van zijn rechter. Zij, dus de spieren, met de contractuur van die spieren en zijn bekken die geblokkeerd zijn. En nogal veel pijn... Hopelijk met de goede behandeling van de osteopaat en Kine. kiné... en een goede nachtrust zal het wel iets beter moeten zijn... maar sowieso zal hij een moeilijke dag hebben. En in de halve finales van de Champions League voetbal... heeft Inter de heenmatch met 0-2 gewonnen van stadsgeloot AC Milan. De goals vielen al in de eerste tien minuten. Bij AC stond Salemakers in de basis... en na de pauze mocht Origi voor hem invallen. Bij Inter mocht Lukaku invallen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. De N9 in Eeklo is opnieuw open na de renovatiewerken. Die waren al bezig van in september vorig jaar. En ouderen in Aalst voelen zich minder eenzaam... maar missen wel een lokale bakker of slager. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een behoefteonderzoek van ouderen. En dan het weer. Het weer opent vandaag met wolken. Met de noordelijke erbij. Overdag kans op buien. Vooral in Oost-Vlaanderen... kunnen die fel zijn, zo'n 17 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half zeven... en in de app van VRT Nieuws.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 Goedemorgen iedereen. Het is vandaag donderdag. Het is 11 mei en het wordt uh, slecht weer. Voilà, punt. Daar kunnen, ja, kunnen we duidelijk over zijn. Maar ik heb een zonnetje van een gast die heel goed bezig is. Bart Kamaart, goedemorgen. Hallo, goedemorgen Siska. Je hebt jouw hoed al opgezet. Ik heb een hoed op, een cowboyhoed. Een cowboyhoed? Ja. Ja. ja? Zo zeg je dat toch? Cowboy, cowboy, een de cow yes. cowboy de cowboy, de cowboy. Okay, Oké, hoe gaat het met jou? Ja, heel goed. Ik ben heel blij dat je bent. Ja, jij bent, jij kwam hier toe en jij was echt als sprinkelsprankel en dat knalde weer langs alle kanten. Dat is echt wie jij bent rond. Want het was ongeveer kwart over vijf deze ochtends. Um, blijkbaar ik, ben zelden wakker, maar dat viel er huizen re mee. Je hebt er altijd zo grillig over van, ah, oh, de ochtend, dat is kever opstaan. Valt er eens mee, hoor. <laughs> Hij is ook eens een keer... Een vloed, dat, gekomen. dat gaat echt goed zijn. Kijk, jij, uh, jij blijft normaal gezien tot negen uur bij mij? Ja, heel graag. Oké, okay, ik kijk er naar uit. We gaan eraan beginnen, want oei, oei, oei, Het is vier over zes. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Hey, hey BRT. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Maatkasten online.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 al gestuurd in de app, Bart kaan -Harts. Ik vind jou een toffe man. Slim en met veel humor. Veel groetjes vanuit Gent. Is lieve, lief. we hebben heel lieve luisteraars. Dat, je gaat dat merken. Zometeen mag je alle berichtjes voorlezen die je wil. I am your mother, am your mother. You, listen you listen to me. Stop all that man's playing and no one's listening. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother, am your mother. you listen to me.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 Listen to, me. Listen to me, stop all that mansplaining, hey. no one's listening Ik had een mashup gemaakt. Heb je dat gehoord? Ja, supercool. Ja, ik probeer s ochtends rond 10 over zes probeer ik altijd een beetje mashups te maken. En dat was dus net het geval. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Amai, je donderdag begint. En hoe? Bjorn uit Wichelen. Bart Kanaert stuurt yeah. een bericht in de app. Ik heb speciaal mijn wekker gezet voor Bart Kanaerts. No, Wat? Zo'n goede komiek en presentator. Hoe tof is dat? Mensen. Er, heb je dat niet eens meegemaakt, dat iemand zijn wekker voor jou heeft gezet? Ik kan het me niet herinneren. Wow, er ligt nu wel heel veel druk, vind ik. Dat is een heel erg mooi comp compliment eigenlijk. Hè? Ja, ze... ik... En laat me er dan normaal gezien opstaan? We ja, gaan hem vragen. Björn, laat moet je normaal gezien opstaan. Eh, wel, ik ben elke dag thuis, dus ik heb eigenlijk geen uur om op te staan. Oh my god, wow. je hebt een droomleven. Je hebt geen uur. Je hebt geen uur om te gaan slapen, dus je hebt ook geen uur om op te staan dan. Nee, omdat ik van thuis uit werk en ik bepaal zo'n beetje zelf mijn uren. Amai Björn. Dus, je hebt, je hebt wel een wekker. Dat is wel goed, want normaal moet jij geen wekker zetten en maakt de natuur jou wakker. Uh, ja, en mijn hond. Ah ja, ja. Oké, ja. <laughs> oké. <Okay. Okay, okay. laughs> Dus je hebt jouw wekker... Kunnen, we ja, kunnen we even een soort van lofzang doen dan voor Bart Kanhaert? Want jij hebt jouw wekker gezet voor Bart Kanhaert. Dat is ongelooflijk. Wat vind je zo goed aan Bart Kanhaert, Bjorn? Goh, zijn show's. Uh... Ah, ben je al komen kijken ooit? Uh, ik denk al drie keer. Maar, wauw, cool. Tof, hè? Maar heel cool, ja. En waar kom je dan kijken? Uh, ik denk dat ik al een keer in Antwerpen ben geweest. In de armbe. Uh, ja, uh, een paar keer. En ja, het beste vind ik nog altijd. Um, ja. Want je ik krijgt dubbel strijd als je daar die drank voor stelde in het café. <lacht> wow. Met een kele limonaat. Ja, super lang geleden, moi. <lacht> ah, grappig. Dus, dat vind ik wel, wel heel schattig van jou, Bjorn. Ja. Dat je dat zo goed weet. Ik kan ze niet vertellen. Maar ja, op, omdat op radio. ik ook uh, de DVD's heb en ja, die staan hier toch geregeld op. Maar, zeg. Je bent, maar Bjorn, jij bent, bent een superfan. <laughs> toch? Kijk je, je dat programma van vroeger nog superfans? En dan zoek ze superfans van Bart Kanaars. Zou je daarin meedoen in een TV-programma over superfans? Ja, maar dan denk ik niet echt dat uh, uh, Bart mijn superfan Of dat ik superfan ben, gewoon grote fan. <laughs> gewoon je hebt geen dekbed-overtrek van mij. Die zijn er, nee nee, je... nee, nee, nee, nee, nee. Oké, oké. Dan... Hey. Uh... Okay. Bjorn, ga je ondertussen werken, terwijl je naar de radio luistert, of ga je gewoon echt voor de radio zitten? Want dat mag, hè. Dat is zoals vroeger. Uh, ik denk dat ik... Ah ja, uh, de tv staat aan, dus... Uh... Oh. Zal ik kijken? Ah, maar dat is nog beter. Ik wens jou zo een fijne dag. Bedankt om jouw wekker te zetten, speciaal voor Bart Kanhaert. Bedankt om op te staan en bedankt voor jouw berichtje. Fijne dag ja. nog Björn. Tot gauw, hè. Ja, da-da. Dat vind ik dus heel tof. Maar ik... ja. Maar het is echt waar. Het ligt toch in een druk wel. Ja, ja, maar de druk is hoog. Hè. Dat is Radio 2 natuurlijk. Hè? Ja, snap ik. De grootste ochtendshow van Vlaanderen. 3 miljoen luisteraars? Ja, drie, nu al. 3,1 of zo. 3, het steekt allemaal niet zo nauw. Marnik is wakker, Bruno is wakker. Goedemorgen iedereen, het is fijn dat je luistert. Oh, Bruno, laat weten, ik ben volledig klaar om aan deze dag te beginnen. Het gaat alleen maar beter worden, Bruno. Dat is keihard Madonna, een material girl. Elie die laat weten, Goedemorgen Siska en Bart, ik ben onderweg naar België. Moet Seves door Parijs met 44 ton. Maar met jullie gaat dat zeker lukken. Over 44 ton gesproken, hoeveel weeg jij, Bart? Um, 98 kilogram. 98 kilogram. Ja. Ik zou, bij mij gaat dat ongeveer hetzelfde zijn. <laughs> maar er is een vrouw, en die net iets meer weegt. En daar hebben ze 40 man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 Dromen begint in een stijlaarts badkamer. Schaat, de ja? renovatie van onze badkamer. Mm -hmm. Hoe zit dat met uw wishlist? Als je nu moet kiezen, vloerverwarming, een inloopdouche of een hangtoilet. Wat wordt dan? Je kent mij toch? Ja? Ik wil alles. I knew it. Het leven begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu naar Stijlaarts in Demse of Lier. En u krijgt 50% korting op uw hangtoilet, uw inloopdouche en uw vloerverwarming. De hele maand 50% korting bij Stijlaarts. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Je mama of Moeke verrassen, maar dan beter. Bestel je cadeau via klik-en-collect op krevel.be en haal het een uur later al af in je winkel. Krevel, leef beter. 40 brandweerlui, schema. die hebben... Radio 2, goeiemorgen, morgen. 40 brandweerlui die hebben moeten samenwerken dus om een vrouw van 400 kilo te helpen. Schema van het Nieuws, wat een verhaal. <laughs> Ja, dat is niet waar. Dat gebeurde in het noorden van Frankrijk. Daar was een vrouw van 400 kilogram. En die moest vanuit haar huis naar het ziekenhuis worden gebracht. Waarom? <laughs> voor medische problemen. Ah, toch, ja, toch. <laughs> en ja, dat uh, kon niet zomaar natuurlijk. En ze moesten dus 40 brandweerlui en 10 politiemensen voor gebruiken. Oké. Okay, maar hoe dan? Ja, echt? Hoe, hoe begin je daar? 50. Ja, ze hebben dat dus echt tot in de puntjes voorbereid. Uh, ze moesten blijkbaar enkele muren van haar woning slopen, om de vrouw dan naar buiten te kunnen krijgen. Mm -hmm. Daarvoor werden enkele straten afgesloten. Uh, en dan is ze vervoerd in een speciale ziekenwagen voor zwaarlijvigen. En die ambulance die komt uit België. Ma. Wow. Dus want wij, wij hebben hier al ervaring mee, blijkbaar. Ik ben heel erg onder indruk, want als je 400 kilo weegt. Ik heb er ook wel mee te doen met die vrouw. Ik, er, ik vind niet dat je er zomaar mee moet lachen of zo, maar ik denk dat het wel echt nog heel... Uh, dat het stom en zwaar is, maar ik denk ook zwaar met nee, nee, nee, Ik ben er echt zelfs niet mee aan het lachen. Dat is het is waar, het maar ja. dus, dat die muren worden afgebroken, wil zeggen dat die er dus al lang niet meer buiten is geweest. In haar kamertje. Vast. Toch? Wil, dat wil ja. dat toch zeggen? Ja, die zal waarschijnlijk wel een dokter aan huis hebben gehad eerst, maar nu zal het gewoon echt niet anders gekomen zijn. Ook dan mensen, ja. Okay. Heftig. En die zijn de medische problemen van de baan. Zo'n ingegroeide stel ten voor dat ja, dat echt, was. Hè? Een ingegroeid haartje, ja. een paar ah, been gewoon. last. Of <laughs> een enorme oorprop. <laughs> Die dus ze moesten uitzuigen. Ja. Maar voor oh. de rest alles laten. Ja. Sorry, is het te vroeg voor oorproppen, voor jou? Ik vind het... Te het, het vroeg ja, voor oorproppen? Net, het kon net, het kon Geen net. probleem. Yoghurtje? Ja, graag. Gisteren iets anders, Schema. Want er werd een heel bijzondere modeshow ook gehouden in Knokke-heist in West-Vlaanderen. Want er liepen geen mensen mee, Schema. Ja, het waren allemaal honden. Zo'n twintig honden liepen mee op de catwalk aan het Lichtdorenplein. Love it. En dat was allemaal om de nieuwe collectie van een hondenmerk te showen. Dus die droegen dan kleurrijke truien met pluimen. Of ze showden halsbanden en bandana's. En um, Charlotte was daar ook met haar hondje Woody. Die liep mee met de modeshow. Want zowel voor Woody als voor Charlotte is mode heel belangrijk, zegt ze. Ik ook graag in orde. Dus kan dat hondje ook in orde Ja. Dus, ja, ik vind dat wel leuk. Ik is gisteren naar de kapper geweest. Ik vind het leuk. Dat is toch... Dat... En dat zijn dan honden en die moeten op de catwalk. Ah, schoon. Een schoon. klein moppetje. Badum-tschk. Ik moet zo'n dingetje hebben. badum Voor elke keer dat je moppt. Ik ga dat zoeken. Ik was daar nog niet op voorzien. Heb jij een hond? Ik heb geen hond. Nee, nooit gehad eigenlijk. Nee? Een kat? Nee. Ik heb ooit een kat gehad. Ik ben meer een kattenmens dan een hondenmens. Ja, oké. Okay. Well, ik ben heel gefascineerd door mensen die uh, hun hondenkleren aandoen. Shema, ben hond? Ik heb geen hond. Jij draait ook terwijl je het woord hond uitspreekt met je ogen. <lacht> ja, ik ben echt geen hondenliefhebber. Nee. Maar stel dat je een hond moet hebben, zou je die zo eens een jasje aandoen of zo? Ik zou denk ik wel all the way gaan ik. Toch? Een accessoire. Toch een klein beetje grappig. Ja, ja, zo nee? En hoedjes, nee. hoedjes ook? Ja, ja, maar toch? Of een regenjasje, als het echt heel hard regent en die moeten buiten. Of zo? Regenlaarsjes? <lacht> <lacht> Niemand? En ook uh, een wolkmijn, alleen een koptelefoon ook niet. Het is wel wat naar muziek gaan luisteren. Ja, ja, of oorverwarmers. Of oh, als het, heel, als het heel koud is aan hun... Oortjes. Heel goed. Of, of als er mensen zijn die bijvoorbeeld foto's hebben, want we hebben heel veel luisteraars, je moet ze nog wat leren kennen, denk ik, onze luisteraars, met dieren. Um, als je bijvoorbeeld een foto hebt van jou, jouw dier met kledij aan, mm -hmm, je weet me te vinden. De app. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Siska Scooters en Bart Kanaerts. Radio 2. Zilver, zilver.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 Kijk op naar boven. Als je niet naar olie boren, wat blijft er dan?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 Op naar boven Hallo, hallo, kan jij ons horen? Zij naar goud, maar wij zoeken naar zilver. Zilver van Bommelie Dijs. Het ging daar net over dieren en kleren. En dat is echt maar gewoon één zuchtweg van onze app. Die volloopt. Bart kan haar zies hier ook de hele ochtend. En um, oh, ik zie een hond met een tut in zijn mond. Dat, <lacht> ja. dat is, Sandra stuurt een hondje met een tutje in haar mond. Er komen heel veel berichtjes binnen ja super maar heel veel mensen die zo'n een foto van een hond sturen met kleedjes aan ja. Vivian de Vrieze bijvoorbeeld ja. heel schattig hebt ja, okay. een soort uh, hoe heet dat een hoodie een kap met zo'n pelse uh, randje ja, ja, ja dat is alsof ze zo naar Groenland of zo een soort gaan. husky maar het zijn allez, het zijn maar. eigenlijk Kleine, schattige hondjes. Schat. Het, zijn, het zijn schoothondjes. Ik zie ook een hondje met kerstsockjes aan. <lacht> ja. En dan zie ik een hond met een regenjasje aan. Oh, ik oh. Het heel goed. Gisteren was er een hondenmodeshow, dus voor de kleertjes van honden. En dat was ook een... Ik zag op die hondenmodeshow een soort van roze trui met pluimen. Waarvan ik dacht, ik zou wat sortie die gaan. <lacht> nee, dat is toch helemaal te gek. Twinning is winning. Nu vragen we specifieke foto's van mensen die twinnen. Maybe an honp. how can I help myself? Been inside for most this year. I thought a few drinks they might help. It's been while, my dear. Dealing with the life dealt. I'm still holding back these tears. My friends are somewhere else. this year a little bit different. when it February.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 En is het is half zeven. Hier is het schema met de hoofdpunten van vandaag. Goedemorgen. De meeste Vlamingen zijn niet tevreden over het beleid en over de politiek in ons land. En amper de helft vindt dat ons land democratisch bestuurd wordt. Dat blijkt uit de stemming. Dat is een onderzoek in opdracht van VRT Nieuws. En terwijl het bij ons maar blijft regenen, is het in het zuiden erg droog. Daardoor zijn er in het Franse departement pyrénées Oriental regels om minder water te verbruiken. Je mag er bijvoorbeeld geen zwembaden vullen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van der in Aalst voelen ouderen zich in vergelijking met andere steden minder eenzaam. Dat blijkt uit een onderzoek naar de behoeften van ouderen... waarbij meer dan 650 senioren een enquête hebben ingevuld over 10 thema's. Daarmee wil stad Aalst te weten komen wat er leeft onder de oudere bevolking. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat oudere Aalstenaars... zich minder eenzaam voelen dan in andere steden. Schepen Caroline de Meerleer. Daar zien we dat er toch bijna 57% aangeeft van bijvoorbeeld niet... ...eenzaam te zijn of zich niet eenzaam te voelen. Dat is een thema dat heel erg leeft ook bij de, bij de gemeenten, denk ik... ...en waar het er echt wel sterk op ingezet wordt. Maar dit scoorde dan ja, toch wel verrassend beter dan, uh, dan dat wij gedacht hadden. Senioren missen wel een bankkantoor, een slager en een bakker lokaal in Aalst. Meer over de resultaten kan je vinden ook in de app van VRT Nieuws. In Zulte heeft het gebrand bij graanverwerkend bedrijf Algoed. Een droogoven had er vuur gevat. Hoe dat vuur precies is ontstaan is nog niet bekend. Er vielen ook geen gewonden. De rook was tot ver in de omgeving te zien. Omwonenden moesten een tijd lang ramen en deuren dicht houden. Rond middernacht was de brand onder controle. De brandweer bleef wel nog de hele nacht ter plaatse om na te blussen... En de de straat blijft voorlopig nog deze ochtend afgesloten. Sinds vanmorgen is de Leopoldlaan, de N9 in Eeklo, opnieuw open naar renovatiewerken. Die waren al bezig van in september vorig jaar. Betonnen wegdek heeft plaatsgemaakt voor asfalt en de fietspaden zijn gescheiden van de rijbaan. Langs de weg staan ook meer dan 20.000 struiken en bijna 180 bomen. De buurt is blij met de vernieuwing, al zijn er wel nog enkele pijnpunten. Het is heel mooi, heel veilig ook voor fietsers, een mooi af. ...een fietspad. Alleen het jammer, denk ik, is dat de ring rond er nog altijd niet ligt... ...en dat de staat van het wegdek wel rap, een beetje onder andere staat gaat zijn... ...omdat het vrachtvervoer er nog altijd over moet, hè. De snelheid langs de Diapoltlaan de N9, is wel verlaagd... van 70 naar 50 kilometer per uur. En in Brakel kunnen eigenaars van schapen... de scheerwol van hun dieren bij de gemeente gaan afgeven. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het schapenwol gedumpt wordt... in de vuilnisbak of in de natuur. Want het duurt zeer lang voor wol afbreekt. De wol kan zaterdag binnengebracht worden... in het gemeentelijke depot in Brakel. Witte wol is gratis. Gekleurde wol, dat kost je 10 cent de kilo. Witte wol is gewoon beter te verwerken. Schapenwol wordt in ons land meestal samengeperst tot blokken die dan naar China gestuurd worden voor verdere verwerking. Vandaag starten we met veel bewolking. De wind zit meer in een noordelijke hoek. Gaandeweg de dag ontwikkelen er zich weer buien. Dat kunnen opnieuw felle buien worden, vooral in Oost-Vlaanderen. Het wordt tot rond een graad of 17. Vrijdag lijkt alles een beetje tot rust te komen wat het weer betreft. Er kan wel weer een bui vallen hier en daar. We blijven dan richting 20 graden gaan. En hoe gaat dat op de weg? Uh, ja, de eerste files naar Antwerpen. Hè. Op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313 ben je 10 minuten aan het aanschuiven vanaf Massenhoven. Ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Van Berghem tot aan de Kennedytunnel. En dan naar Brussel. Ook de eerste vertraging op de E40 vanaf Afliegem en op de E314 zo'n 10 minuten bij Aarschot. En dan uh, ja, weer een probleempje op het spoor. Er rijden momenteel geen treinen, zegt de NMBS tussen Neerpelt en Mol.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 Vier Moederdag met Doeklas, want mijn moeder is de allerliefste, de beste. Mijn moeder is mijn voorbeeld, mijn beste vriendin. Ontdek de mooiste parfums en andere beauty cadeaus Profiteer van ronde prijzen op alles. Doeklas. Het weekend is leuker met de trein. Maar wat is dat precies een weekend met de trein? Hmm. Wel, in het weekend kan je kiezen om het gras te maaien. Naam nou, samen tekenfilm te kijken. Naar een tekenfilm te kijken, de garage op te ruimen, de was Ik te doen. Naar nog een tekenfilm. Te Na nog een tekenfilm te kijken, te strijken, de ramen te wassen. Maar als het weekend voorbij is. Heb je dan iets tof gedaan? Ik heb tekenfilms gekeken. Ja, enorm veel. In een weekend met de trein daarin tegen doe je superveel toffe dingen. En bovendien reis je met een weekendticket heen en terug. Aan halve prijs! Meer info op nms.pe. NMBS onderweg naar beter. Het zijn frigo deals bij jouw OK-supermarkt. Okay zo krijg je nu 1 plus 1 gratis op kruidenboterbaguettes. Oh, kruidenbroodjes. Dat is zo lekker hè? dat ik nooit kan wachten met eten. Oh, oh. Tot, tot dat zat gekocht zijn. Maak het lekker makkelijk met de frigo-deals van Oké. Okay. Oké, okay, dat is snel, goedkoop en makkelijk. Goedemorgen, morgen. Siska Scooters. En Bart Canaert. Radio 2. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. Nothing else. I'm the so die Gaga's samen met Ariana Grande. Goedemorgen. Morgen. Het is een heel erg goede morgen. Want Bart Canaerts is hier tot negen uur. Gaat hij naast mij blijven zitten en uh, ja, in de app doorlopen bijvoorbeeld. Want we zijn helemaal gefascineerd. In Knokke, in West-Vlaanderen, was er een modeshow voor hondenfashion eigenlijk. En ik zeg het, dat is één keer met mijn ogen knipperen. En die app van Radio 2, die loopt vol met berichten en foto's van mensen die hun hondje ook... Oh, maar kijk achter mij. Zoveel. Dat is crazy. Wat jullie hier aandoen... Dat is, ik heb daar geen woorden voor, omdat het... Um omdat het bijzonder is. We zien een hond met, ja, ongelooflijk. Je kan volgen via 1 of via VRT1. Kan dat of via VRT Max of VRT Max1.be. <laughs> Al dot com die... Dotcom, foto's. Al die kanalen, daar kan je allemaal terecht. Maar ik denk ook dat we even... Ik, was het Marijke, was het zeker? Marijke, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Marijke, wij zien onze Reno. Achter ons. Ja. Oh, oh. ja. Maar Rinoke van een cutie pie. Het lijkt alsof hij een strikje aan heeft, maar het lijkt ook alsof zijn oortjes in een strikje geknipt zijn. Marie. Klopt dat of niet? Zo lijkt het wel. Hij komt toen net van de kapper. Zie je wel? Oh, oh. Ik zag het dat hij er proper bij stond. Was dat speciaal voor kerst? Want mensen die bijvoorbeeld niet kunnen kijken. Onze Rino staat voor een kerstboom, hè? Ja, inderdaad. Ja, verdraagt hij dat goed? Een strikje rond zijn hals? Ja, toch wel. Oké. Okay, het als... is, niet, ja? het zeg, is niet zo veel like een, een jasje. Dat kan hem niet zo goed verdragen. Maar het strikje had hij van de kapper gekregen omdat het met kerst was. En dat liet hem goed toe. Oh. Dat vind ik heel, heel schattig. Maar je hebt wel jasjes voor Rino? Nee, toch niet. Ah, nee, nee. Oké. Okay. Nee. Je, je hebt het eens gepast. Ja. Ah, en schoentjes? Nee. nee, nee, absoluut niet. Nee. Ja, zeg, en onze Rino, want dus die oortjes die staan zo'n beetje zoals Minnie Mouse. Hè? Als we daar nu tussen die twee oortjes een klein striksje doen. <lacht> zou, zou dat gaan, Marijke? Ik denk het wel. Oh, maar hoe je dat eens proberen voor mij? je dat eens proberen voor mij? <lacht> en de foto doorsturen? Ik zal het straks proberen. Ah, dat is heel lief. Dat is heel ja. lief. Je klinkt nog een klein beetje slaperig, maar Rijke? Nee, toch niet. Ik ben een beetje hees. Ah, voilà. voilà. En is Rino al wakker? Ja, absoluut wel. Hoe oh ja. laat wordt de hond uur, wakker? Weet ik, om het. zes uur. Rond zes uur staan wij op. En dan is het paraat om buiten zijn plaatje gaan te doen. my! Dat is erger dan mijn kinderen. <laughs> dat echt. Maar, allez, om zes uur? Maar hè, kan je die niet trainen dat hij een beetje langer slaapt? Nee. Nee, nee want Rino, Rino is ziek op een maand en hij wordt 13 jaar in augustus oké nee, oké okay, okay. uh, ja. uh, het is wie hij is het is een, vr, een, een vroege vogel en uh, ja voilà dat... dat is ook bij mannen die we ouder worden die moeten ook al ja. s'nachts eens opstaan een om te doen, te doen, we, zullen, we laten controleren op tijd ja. Marijke, dankjewel kusjes voor Rino en denk aan die strik tussen zijn, tussen zijn oortjes, is het goed? oké, okay, zal ik doen dankjewel, ik je dan. dag, dag, dag. Dus het dankjewel. is een heel dag. bijzondere dag vandaag want uh, vandaag komt ook het achtste, en dat is ook het laatste deel van de boekenreeks, De Zeven Zussen uit. Atlas heet dat boek. En dus vannacht om twaalf uur kon je dat, dat boek pas, ja, pas kopen. En in Zwevegem en in Wevelgem zijn er boekenwinkels geopend, zodat mensen, de grote fans, konden aanschuiven. Julie Stijjaert van de, van, de, van de boekenwinkel daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou, Julie, want je bent de hele nacht wakker geweest. Ik ben een beetje moe. Dat zal wel. Dat zal wel. Is, jouw, is jouw winkel echt open gebleven tot nu? Of zijn jullie gewoon een half uur nee, nee, nee. open gegaan? Uh, we zijn open geweest van half twaalf tot één uur. Ah ja, oké. Okay. Oh, toch zo lang? Ja. Dus is er veel, ja, volk. Ja, is er veel volk geweest, jullie? Oh, niet de grote massa, maar toch wel, uh, ja, we hebben toch wel volk gehad. Maar alleen, en Zijn die mensen waar die al gaan slapen of zijn die wakker gebleven om dat boek te gaan halen? De meeste zijn wakker gebleven. Amai. En beginnen die dan... Instand te lezen? Kopen die dat boek, gaan die naar huis en beginnen die direct te lezen? Is dat het idee? Ik denk het wel, dan, ja. Ah, dus dan kunnen we een oproep doen: is er iemand die dat achtste boek al uit heeft? Wauw, dat zou wel heel snel duren. <laughs> Hoeveel bladzijden is het? Is het een dik? Het is een dik boek. Ik dacht dat het bijna 700 bladzijden was. Wow, voor de snelle lezers: 700 bladzijden op ongeveer zeven uur tijd. Dat is 100 per uur. 100, tegen tegen 100 per uur. Dat tegen 100 per uur, dat ja, gaat toch nooit. Nee, kan je geen 100 bladzijden op een, als dat grote letters zijn? Dat zijn? geen grote letters? En er staan geen printjes in, zeker hè? Dat is zonder printjes. printjes Oké, okay, ben je nee, zelf ja. een grote fan van die zeven zussen? Uh, ik zou moeten zeggen van ja, waarschijnlijk. Zeker dus ja. Zeg, zeg maar ja, ja, ja, ja, ja. Heb, nee, nee, ja, heb je ze wel. alles even gelezen? Zeg ook maar. Maar ik heb ze alles even gelezen, ja. Ah, dat wel. Nee. lees je, les je ja. alle boeken die je verkoopt? <laughs> nee, dat gaat ook niet. Dat gaat toch niet? alleen waard Nee, nee. Maar toch zoveel mogelijk, nee? Of zo de eerste tien pagina's? Of een beetje de... De vibe te voelen. Nee, nee. Meestal lees ik enkel wat ik graag lees. Maar ja, deze dicht is zodanig populair dat ik wel... Je moet allee, wel wel weten wat voor dat ging, ja. ja nee. is dat, een beenhouwer proeft ook van zich gekapt, hè? Zoiets, Dat is ik. ongeveer hetzelfde. Ik wel, ja, ik, ik. ik zal ik proeven van mij ja. gekapt. Het is ermee. Um, Julie, ga nog eventjes slapen, want straks gaat jouw winkel opnieuw open. Hè? Veronderstel ik. Ik ga niet slapen, Kijk, ik ben juist wakker, ik ga doorrijden. Ah, pardon. Ik nee, ben ik. de machtuur al uh, terug open. Ah ja, voilà. oké. Okay. Allee, dan wens ik jou een fijne dag en succes met de zeven zussen. Ja, ook. Oké, okay. dank je wel. Dank je wel. Trouwens, die, die zeven zussen nog even zeggen, Dit is geschreven door Lucinda Riley, maar die is overleden. En dus die, haar zoon Harry, die heeft dat laatste boek in haar plaats geschreven. Dus het is een heel bijzondere achtste editie eigenlijk, als een soort van eerbetoon. En wow. Anja Daams, die is zot van die zeven zussen. Ik weet dat nog van bij die madame. En die heeft gesproken met die Harry. En dat gesprek, dat kan je bekijken op VRT Max. Daar staat dat helemaal. Jouw goedemorgen. telt voor twee. Morgen. Goeiemorgen, morgen. Maar stel dat er nu toch mensen zijn die aan het luisteren zijn en die zeggen: Ik ben wel echt al begonnen in het nieuwe boek van de Zeven Zussen. Atlas heet dat. Oeh, ah, voilà hier. Katrien zegt: Ik heb hem op mijn e-reader gezet. Zij heeft hem ook al. Voilà knal, die is binnen en het gaat wel even duren, zegt ze ook voor hij uit is. Ah ja, 700 bladzijden, 100 per uur. Knal. You got your own life, be your own life and set me free. Mind your business and leave my business. You know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop for me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life It's my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 What you see is what you get Listen to people things and something sad Things I do, I do them, no more Things I say, I say them, no more Changes come once in life Stop, forgive me, stop, bothering me, stop Forgive me, stop, forcing me, stop Fighting me, stop, yelling me, stop Telling me, stop, See me, it's my life It's my life It's my life, my world It's my life We got strangers stop Van James Blunt. Margot van de Regio. Margot van de Regio. Die gaat op pad om elke regio te Vlaanderen bediend te hebben. Denk ik toch wel. Margot, goedemorgen. Hallo, In... goedemorgen. <laughs> Goeie hoed. Ja, ja is... prachtige Jij staat met alles. Dat is echt jaloers maken. Maar zelfs dus met die hoed, waar sta je daar met die hoed? Wel, ik sta aan de Delijze in uh, Willebroek. Er is over de Delijze de laatste tijd heel veel gezegd en geschreven. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Nee. Want ik wil jullie voorstellen aan een van de meest fantastische vrouwen van Vlaanderen. Of dat is toch wat ik over haar uh, gehoord heb. Het is Christian Biesemans. Die werkt al sinds haar veertien jaar in de Deleis, hier in Willebroek. Dat was toen nog de nopperie. Heel lang geleden dus. Want we zijn intussen vijftig jaar verder. Uh, Christian die is in maart met pensioen gegaan. Maar toch werkt ze nog altijd in de Deleis als vleeskamer. Jobper. Ze kon er maar geen genoeg van krijgen. Mm -hmm. Dus de liefde voor haar job is enorm groot. En straks ga ik jullie aan haar voorstellen. Maar ik kan niet wachten om Christian ja. de hand te schudden en alles te weten te komen over de afgelopen 50 jaar. Tot straks, Margot. Tot straks. Margot van de regio.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 Het is maar zijn versie van papa. Morgen. Zeker en vast, een mega goeiemorgen morgen. Het is donderdag, het is 11 mei vandaag en Bart Kanhaerts is hier. Bart, gaat het nog? Ja, helemaal Ik vind ik vind alleen dat het al een uur voorbij is. Al. Dat is niet normaal. Dat gaat zo snel, Siska. Als je veel plezier maakt. Ja, dat zeker. Dat zeker. Er is eigenlijk heel groot nieuws over jou. Ja? Ja, echt hè? Ik weet het. Er is heel groot nieuws over Bart Kanaarts. Maar als je zegt van, ja, groot nieuws, en dan, het is eigenlijk wereldnieuws over jou. Dat is echt wereldnieuws, ja? Ja. Maar we mogen het nu nog niet zeggen. Nee. We mogen het pas na het nieuws van zeven uur zeggen. <lacht> wereldnieuws over Bart Kanaarts. Wat zou dat kunnen zijn? Maar het, het betreft echt de hele wereld, hè? Uh, tot in Australië. Ja, klopt. Tot in Australië. Groot nieuws over Bart Kanaarts is voor straks na 7 uur je mag raden hè? In de app. <lacht>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 En dat is al zeven uur en dat is Shema Sai Sai. Goedemorgen. De Vlaming is erg negatief over de politiek. En het worden spannende dagen voor Remco Evenepoel na twee valpartijen.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 te besturen. Maar ook een regering met experts kan de goedkeuring van ongeveer 60% van die Vlamingen wegdragen. Een sterke leider die geen rekening moet houden met verkiezingen, die kan 35% van de Vlamingen bekoren, wat toch veel is. En zelfs het leger inschakelen vindt nog altijd genade in de ogen van 16% van de Vlamingen. De Centra voor Leerlingenbegeleiding krijgen 8,5 miljoen euro extra per jaar voor zo'n 150 nieuwe medewerkers. Zij moeten in de scholen leerlingen begeleiden die het mentaal moeilijk hebben, want het zijn er nu te veel die de school verlaten zonder diploma. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs, Ben Wijts. We willen gewoon meer investeren in onderwijskwaliteit en vandaag de dag wil dat ook zeggen dat je meer moet antwoorden op de zorgnoten, meer moet inzetten op mentaal welzijn. Dus we gaan ervoor zorgen dat de CLB's versterkt worden miljoen daarvan voorzien we voor digitalisering, want je ziet dat CLB erin slaagt met CLB-chat om de drempel te verlagen, maar daarnaast dus ook extra inzetten op de strijd tegen schooluitval. Verschillende boekenwinkels waren afgelopen nacht open. Sinds middernacht wordt het laatste boek uit de populaire reeks De Zeven Zussen verkocht. En heel wat fans wilden het boek meteen hebben. Onder meer in Zwevegem, in West-Vlaanderen, was een boekhandel uitzonderlijk open. De eigenaar en de klanten vonden het toch wel een bijzondere ervaring. Ik vind het wel uitzonderlijk om s'nachts eens in een boekhandel te zijn. Dus ik vond de uitgelezen kans om dan ook direct het boek te bewachten van het moment dat het kon om hem te kopen. We wisten eigenlijk niet uh, hoeveel volk dat we moesten verwachten. Maar eigenlijk, ja, we verschieten er toch van andere Allee, mensen kom komen opdagen. De boekenreeks gaat over zeven adoptiezussen die op zoek gaan naar hun afkomst. Het achtste en laatste boek in de rij werd afgewerkt door de zoon van schrijfster Lucinda Riley. Zij overleed twee jaar geleden aan kanker. <middels> In het Franse departement pyrénées Oriental aan de Middellandse Zee zijn er nu al regels om minder water te gebruiken door de extreme droogte. Het grondwater en het water van rivieren en meren staat al erg laag, terwijl dat normaal pas in de zomer gebeurt. Daardoor mag er minder water gebruikt worden voor de landbouw, moestuinen en groenvoorzieningen. En het is ook verboden om zwembaden te vullen. Er wordt ook gevreesd voor grote bosbranden. In de wielerronde van Italië kan Remco Evenepoel verder rijden, al zal hij wel een paar lastige ritten hebben. Dat heeft zijn ploeg gezegd nadat Evenepoel gisteren twee keer is gevallen in de Giro. Vandaag en morgen zijn dan ook heel belangrijk, zegt wielerjournalist Renaat Schotten. Vaak is de tweede dag na een valpartij de moeilijkste voor een renner. Hij was niet de enige overigens die gevallen is. Ook Primoz Roglic, zijn aardsrival, toch wel voor de eindoverwinning, is ook gevallen. Maar hij was oké, okay. had ook Even gesproken met Evenepoel. Evenepoel had aangegeven bij Roglic dat hij oké okay is. Dat zijn toch eigenlijk allemaal wel berichten die optimistisch stemmen. Vandaag staat er een kortere rit op het programma in de Giro. Maar morgen volgt een zware bergrit met aankomst bergop. In de halve finales van de Champions League voetbal heeft Inter de heenmatch met 0-2 gewonnen van stadsgenoot AC Milan. De goals vielen al in de eerste tien minuten. En in het basketbal hebben Oostende en Limburg United de eerste match van de halve finales in de playoffs gewonnen. Oostende versloeg Mechelen en Limburg ging bij Antwerp Giants winnen. Wie als eerste drie keer wint speelt de finale. Is het nieuws uit jouw buurt? Een bankkantoor, bakker of slager, dat mist de oudere bevolking van Aals het meeste in hun buurt, blijkt uit een bevraging. En Drongen is gisteravond landskampioen geworden in het minivoetbal. Zwaar bewolkt weer momenteel in Oost-Vlaanderen met kans op regenbuien overdag, misschien zelfs een klap onweer. 16, 17 graden qua temperatuur. Morgen eerst nog lichte regen, later dan opklaringen rond de 20 graden. Wordt het dan meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur en in de app van VRT Nieuws. Oei, nee, nee nee nee, wacht wacht wacht, stop stop ja. stop. Stop, stop. stop, stop, stop, wacht. Ah, daar zijn we. <laughs> Goedemorgen. Oh, uh, te vrolijk. Nou, kijk, het gaat wel. Uh, de files naar Antwerpen, het valt eigenlijk nog wel mee voorlopig. 10 minuten aanschuiven vanaf Haasdonk op de E17. Een kwartier vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Dat is op de E34 en de E313. <tus> Antwerpse richting Gent, ook een kwartier erbij tellen. Dat is van Deurende tot aan de Kennedy-tunnel. En dan uh, ja, twee files naar Brussel. Het is een beetje filegolven vanaf Aalst op de E40. Maar het is echt niet veel voorlopig. 10 uh, minuten ook uh, ben je kwijt tussen Bekkevoort en Holz. Beek op de E314. En goed nieuws: de treinen tussen Neerpelt en Mol die rijden weer. Dat vind ik heel heel goed nieuws. Ja, ja maar echt heel, heel goed nieuws. En <laughs> dit is ook goed nieuws. Yes, goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Radio 2 ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey hé, hey, hey, hey, hey, hey hey. hey, hey, hey, hey. Dit is beter. Er was weer een knop die meteen... Die zat onder mijn vingers en ineens duwde ik daarop. Heel... Ja, het lag niet aan jou, nee. ik vond nee, nee, nou, nee, nee, ik... het wel oh, fout in het systeem. Ik heb echt nee. niks verkeerd gedaan, hoor. Zo. Goeiemorgen, dat wordt twee. siska Als je kijken bent naar uh, VRT1 of via VRT Max of via de app van Radio 2, dan zie je eigenlijk een groot artiest die ook uh, nu op dit ogenblik een groot circusartiest is. <lacht> Bart Kanaert is bij ons in de studio. Hij blijft tot 9 uur. Hey, hey, hey, Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Zeker weten, want het is 9 over 7. En Bart Kanaert, ik denk dat je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10. Elf hoeden op je hoofd hebben. Oh, twa twaalf was de bedoeling. Ja, maar is er niet één en Ja, Er ligt er één ah, ja, okay. Het is ermee er dat ik het zie. Twaalf hoeden. Symbolisch twaalf. Zijn we dus meer daarover? Oeh, er is wereldnieuws over Bart -Kanaan. Zeker weten. Vergeet niet te stemmen voor de Songfestival 50. Je kan dat nog tot en met vandaag doen, um, morgen luisteren naar Radio 2 Bene, Bene op DHB Plus of via VRT Max. En natuurlijk ook tussen 1 en 4. En uh, is dat en zaterdag... nu zaterdag... tussen 1 en 4... Op Radio 2 gewoon de Songfestival 50. Jij kan stemmen. Jouw favoriete Songfestivalnummers die komen daarin. Straks gaan we nog eens naar Liverpool, want het is de dag van de tweede halve finale. Je bent heel erg goed bezig. Dank u. We doen goed bezig natuurlijk. Hashtag goed bezig. Zet een hoed op je hoofd en dan uh, ben je heel goed bezig. Zo steunen we Gustaf. Ja. Zijn goede vriendin Lady Lin die komt hem straks ook nog aanmoedigen hier. Op haar manier. En wat is de beste manier waarop Lady Lin iemand kan aanmoedigen? Je al zingend. Um, daar straks zet je een hoed op. Hij zit helemaal onderaan. Je kan het nu niet meer zien. Je ligt enorm op Indiana Jones. Ah. In de Temple of the... De plankkaart. Dat is wel echt heel tof. Die hadden vroeger een nummer en dat heette Wij zijn Goed Bezig. En ze hebben daar nu van gemaakt Wij zijn bezig. Wij zijn Goed Bezig. Dat is heel schattig. Die, zijn, ja. die, die blijven altijd maar met meer lijken. Ja. Dus die waren met veel en die, en die precies met nog meer. Maar dat is, die hebben allemaal een hoed op. Heel sympathiek. We steunen Gustaf. Op een manier waarvan je zegt, van, is dat de manier om te steunen? Dat is nog beter. Het, het kan niet beter dan de manier waarop wij het eigenlijk doen. Maar groot nieuws. Wereldnieuws eigenlijk. Toch, Bart Kanaerts. Vind ik wel zelf. We mogen het zeggen, want wat gaat er? Zeg, zeg het zelf, het is, het is jouw verantwoordelijkheid. Zeg het zelf, jouw, jouw wereldnieuws. Wel, Siska Scooters, nu zaterdag, <hast> omstreeks 23 uur 23, mag ik <hast> voor 180 miljoen kijkers de volgende woorden uitspreken: And the 12 points of the Belgian jury go to. Bam, dat mag ik doen. Ik mag je de punten geven. Voor oh my god, dat is dat is, is crazy. Ik vond dat heel heel cool als ze me vroegen ja. Absoluut. Ja. absoluut. Dat is heel, van mij mag je die um, hoeden afzetten als dat mocht dat ongemakkelijk. zijn. Ah, we uh, het af. Nee nee totaal niet. Maar ik heb het gevoel dat jouw nek. Komt. <laughs> ja, zo, hop, ja. dat, uh, dus jij mag de twaalf punten uitdelen. Ja. Um, jij zit dan in een kotje. Jouw wereldcarrière is van start gegaan. Dat is tot in Australië. Ik kan niet meer buiten komen. Ik moet vanaf nu op vakantie gaan buiten Europa. Want ik ga overal aangesproken over van Ja, yeah, you're the guy from the points from Belgium. Yes, yes, yes. Zeker. Dat, maar daar heb, heb ik er voor over. Ja, oké. Okay, is, het is elk, elk voordeel, nadeel. Zeker. We kennen hem zeker. Ja, ja. Weet je al wat je gaat zeggen? Um, ja, want ik heb dat een maand geleden al moeten laten weten aan de organisatie. Die willen dan exact weten wat je zegt. Ja. Ah ja, dat is echt heel erg afgeleid, En dat is dan... Zodat ze kunnen taaien hoeveel seconden dat gaat zijn. En wat ga ja. je zeggen? Ja, dat is natuurlijk een beetje geheim. Oh. Maar verder dan Good Evening Liverpool en The 12 Points of The Belgian Jury Go To, is dat eigenlijk niet. Ah nee, er, kan geen, er mag niks humoristisch in. Ik ga misschien een poging doen tot, maar dat zien, we, dat zien we dan wel. Het probleem is, ik kan... Niet zo heel goed Engels. Dus ik moet me echt wel houden aan mijn tekstje en daar heel goed oefenen. Oké. Okay. <lacht> ik vind het heel spannend. Ja, ik ook oh. Radio Good evening, Liverpool. Je moet het een beetje zo doen, hè? Wat een great finale. Oh, dat oh. Zit wel toch al. Dan zitten we toch al in een bepaalde regio. <lacht> is dat niet Liverpools? Nee. Nee. Dat, is, dat is een huinen, huinen, huinen. <lacht> Of ik praat gewoon vlaams. Gaan ze doen. Het is live. Hallo, Hallo mannetjes. Hallo. Hoe Wil jij mijn mama even zijn naar mijn mama? En ook zeggen puntjes. De twaalf puntjes. <laughs> De twaalf puntjes? Go-to. Of the Belgian Jolie. Ja. Ik kan ook doen als ik Franstalig ben. Dat weten de mensen veel. Wat je ook kan doen is gewoon door de muziek praten op het Eurosong Festival. Wat ah, ben je daar nu aan het doen? Ah, oh, wat ik weet. Niet. <laughs> het lijkt zo, maar niets is natuurlijk. Wat het Sorry, ik had mijn koptelefoon omdat ik een hoed op heb. I'm just Dat is Maan samen met Golband. Het is 17 over 7. Goedemorgen, donderdagochtend. We spelen zo meteen Punto Punto. Uh, dat is ook van, met punten, met puntjes. <laughs> punto Punto. Ja, kunnen we dan zo meteen doen. Jij mag helpen. Zing yes. je ook graag mee met de beste muziek van bij ons? Dan zit je goed bij Radio 2 bnb Maar ja, ik zet mijn DAB Plus radio in de auto ook altijd superluid. Oh, ik zet de radio.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 Bestel je moederdag cadeau bij standaardboekhandel.be en haal het één uur later af in de winkel. standaardboekhandel, dat is lezen, leren, geven en beleven. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, moederdag hangt in de lucht. Net als de heerlijke geur van onze boeketjes. Vanaf nu vrijdag, fairtrade rozen, tulpen en andere zomerbloemen voor de knaldiprijs van maar 3 euro per boeket. Aldi, altijd slim. Nieuw. Plus.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 Punto punto. Punto punto. Use la prima lettera per trovare la resposta justa. Zoek me de eerste letter het juiste antwoord. Zeker. Hanne van den Broek, 37 jaar uit Leuven. Goedemorgen Hanne. Goedemorgen, Siska en Bart. Hoi, hey. Hallo. Hanne. Hallo. Hoe gaat het in Leuven op dit ogenblik? Uh, goed. Ja, de, de trus zoals altijd. Ah, ja, vanaf. <laughs> Heb je kinderen? Ja. Ja, ik heb twee kinderen. Ja. Ja, dat is Amelie... miserie. Dat is miserie. Ja. Gewoon, dat is Oof. waar. Ja. <laughs> Doe eens een beetje mee. Dat is de belangrijkste vraag. Werken ze wat ja. mee vandaag? Vandaag hoe gaat het goed? Amelie, die is een beetje. Oh, ja, maar die, kwam, dacht, die voelde dat niet zo goed, dus die lag in de zetel. En mijn zoontje heeft het al goed meegedaan. Die is twee dagen ziek geweest. Dus en die voelt zich vandaag beter. En dan... dat ja, ik gelukkig. Oké, okay, goed. Dat voelt als een goede dag. Je weet dan, morgen krijg je een slechte dag. Hè. Dat is met kinderen ja. zo. Dat, dat, dat, dat komt daar nooit ongestraft vanaf van een goede dag. Nee. Maar kijk, we gaan spelen. Zometeen start de klok van Punto Punto. En ik stel jou vragen. En je krijgt ja. elke de eerste letter van het antwoord. En jij voelt gewoon aan. En als je drie juiste antwoorden geeft, dan weet je die... Exclusieve. Goedemorgen, morgen, morgen, mok. Mo Oké. Okay. Best heel snel spelen en, um, en passen als je het niet weet. En normaal gezien ga ik dit spel ook verkeerd spelen. Want ik, ik doe dat verkeerd. Maar um, Hanne, we gaan ervoor. We gaan ervoor. Welke H is de compagnon van Grietje? Hans. Welke I zit vol als je je mails niet checkt? De inbox. Welke J is een ander woord voor bleekwater en ontsmet? Javel. Welke K is gemaakt van aardappelen en eet je vaak met kerstmis? Uh, de K? Uh, kroket. Oh my god, Hanne. Het was zo spannend. Maar okay, ik heb een, uh, een heel goede puntenuitdeler bij mij. De grote okay. Bart Kanharts, die nu nog gewoon alleen bekend is in Vlaanderen en Nederland, ja. maar dat gaat vanaf zaterdagavond 23 uur 23 wereldwijd zijn, want Bart Kanarts is de puntenuitdeler voor ons land. Die mag zeggen ja. Good evening Liverpool. Dus Bart Kanarts, we overlopen. De eerste vraag, de H, de compagnon van Grietje, dat was... Hans. Juist, binnen. Eén punt. De E ja. zit vol als je mailbox, je mails niet checkt, dat is de... Inbox. Twee punten. De J, een ander woord voor bleekwater en ontsmet. Javel. Drie punten. Helemaal, dus dat wil nu al zeggen. Tonte, tonte. Dat je een winnaar bent. Maar we doen daar dus nog, een, nog iets bovenop. Want de K die is gemaakt van aardappelen. Eet je vaak met kerstmis? Kroketten. Oh my God. Vier punten. Hanne, dat is niet normaal. Ja, het, is, het is jouw geluksdag. Jouw kinderen zijn ja. braaf en jij wint een exclusieve Goeiemorgenmok. Morgen, um, ik zou niet buiten komen als ik van nee. jou was. ik denk <laughs> dat ik ga winnen. Nee. Dat gaat gejinxt zijn nee. langs alle kanten. Ik wens je een hele fijne ja. dag. Dank je wel om mee te spelen. Groetjes daar. Bedankt dag Hanna, Doei. Bye. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Onze Chesney was er ook weer bij. Goedemorgen. het is 26 over 7. Weerman Bram, een heel goeiemorgen. Goeiemorgen. Dat is slecht weer gewoon. Hè. Kunnen we dat niet gewoon zo samenvatten? Oh ja, slecht, slecht, wat is slecht natuurlijk. De voorbije dagen waren, waren niet zo heel goed. Hè. Maar op dit moment op de meeste plaatsen inderdaad ja, veel lage wolken. Hier en daar ook wat gemiezer. Nu er komen wel een paar opklaringen vandaag. Dus we gaan hier en daar de zon te zien krijgen. Helaas krijgen we er ook een paar lokale buien bij. Kortom, wisselvallig weer vandaag. Ik zou mijn regenhoedje meenemen. Ietsje zachter wel dan gisteren. We gaan naar 13 of 14 graden aan zee en 17 of 18 graden in het binnenland. Ook vanavond zijn er nog buien. felle buien zelfs. Met kans op Weer. En dan denk je het wordt beter. Maar helaas, Siska en Bart, het wordt niet beter. Vannacht gaat het beginnen regenen. Dus morgen starten we met de Weer. Nu, erachter zitten wel een paar opklaringen vanaf het oosten. Maar ook nog een paar buien. Dus na die regen opnieuw wisselvallig weer. Goed voelbare wind morgen uit het noorden. En temperaturen rond 18 graden. Het weekend ziet er dan beter uit. Gelukkig voor alle feesten en zo. Zaterdag mooie opklaringen. 19 of 20 graden op zaterdag. Eh, ook zondag zouden we wel wat zon moeten krijgen. Maar na de middag neemt dan de kans op een paar buien toe. 18 graden. Dan volgende week wisselvallig weer. En ja, helaas, het wordt dan wat frisser. Op maandag 17 graden, op dinsdag maar 14 graden. Ik, ja, er valt ja. Niks, niks aan te doen. Hè. Ik ben niet boos op jou, niks. gewoon teleurgesteld. <laughs> dat was dat was alles. Maar ik denk daar gewoon eventjes rustig over na, Bram. Ja, dan, uh, ik geef het door. Hoogstraten. en aardbeien. Ik weet dat wel hè, dat Weerman Brand daar niks aan kan doen, want ja, voordat mensen zeggen: zo grof, zo gemeen. Ik weet dat wel. Maar hij moet toch allee, beseffen wat hij aanricht. Hij kan denk ik wel beter zijn beste, hoor. Iets beter misschien. Dat ja. ga ik... Stel dat er iemand op dit moment gereanimeerd moest worden, dan had je toch wel chance dat de radio opstond en dit nummer, want dat moet op dit ritme. Ja, klopt. Voilà. We hebben mensenlevens gered vanochtend. Maar wat ik altijd heel moeilijk vind, want je moet dat dan opzetten want als je daar uit je hoofd toe en je is een wacht, dan doe doet toch gewoon haha ha, Lena <lacht> <je dat>? leven is gevaarlijk <lacht> dus je moet dan zeggen even geduld ik had even mijn Spotify erbij oh wacht is wacht wacht zin wacht nu weer zo dat ja oké ja, oké okay. okay, we hebben uh, al goed dat de radio overstand, stel dat er iemand nu naast jou gereanimeerd moest worden ja. heel graag gedaan ook heel graag gedaan van ola la 1 over half zeven, hier is Schema met hoofdpunten. Goedemorgen, de meeste Vlamingen zijn niet tevreden over het beleid en de politiek in ons land. Dat blijkt uit de stemming, dat is een onderzoek in opdracht van VRT Nieuws. Gaan stemmen bij de verkiezingen wil 30% van de Vlamingen ook niet meer doen als de opkomstplicht wordt afgeschaft. En de Centra voor Leerlingenbegeleiding krijgen extra geld voor zo'n 150 nieuwe medewerkers. Zij moeten in de scholen leerlingen begeleiden die het mentaal moeilijk hebben. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost. Vlaanderen met Nikki van Driessen. In Aalst voelen ouderen zich in vergelijking met andere steden minder eenzaam. Dat blijkt uit een onderzoek naar de behoeften van ouderen, waarbij meer dan 650 senioren een enquête hebben ingevuld over tien thema's. Daarmee wil Aalst te weten komen wat er zoal leeft onder de oudere bevolking en uit de voorlopige resultaten blijkt ook dat oudere Aalstenaars niet zo tevreden zijn over het winkelaanbod in hun stad. Schepen Caroline de Meerleer. Het postkantoor en het bankkantoor, dat zijn zo de dingen die ze wel missen. Ook een slager en een bakker. Qua bibliotheek, uh, de meer culturele voorzieningen, ook ontspanningsmogelijkheden. Oversteekplaatsen zijn er voldoende, rustbanken zijn er ook voldoende. In Zulte heeft het gebrand bij graanverwerkend bedrijf al goed. Een droogoven had er vuur gevat. Hoe dat vuur precies is ontstaan is nog onbekend. Er vielen geen gewonden. De rook was tot ver in de omgeving te zien gisteravond... en omwonenden moesten een tijd lang ramen en deuren dicht houden. Rond middernacht was de brand onder controle. De brandweer bleef ook de hele nacht nog ter plaatse. Sinds vanmorgen is de Leopoldlaan, dat is de N9 in Eeklo, opnieuw open na renovatiewerken. Die waren al bezig van in september vorig jaar. Het betonnen wegdek heeft plaatsgemaakt voor asfalt en de fietspaden zijn gescheiden van de rijbaan. De snelheid is ook verlaagd van 70 naar 50 km per uur. De buurtbewoners zijn blij met die nieuwe straat, maar ze vinden het wel een beetje jammer dat zwaar verkeer nog altijd voor hun deur passeert. Zoals Vicky de Vlaming, zij woont langs de Leopoldlaan en ze heeft er ook een winkel. Het is heel mooi, heel veilig ook voor fietsers, een mooi afgesloten fietspad. Alleen het jammere denk ik is dat de ring rond er nog altijd niet ligt en dat de staat van het wegdek wel rap een beetje een andere staat gaat zijn, omdat het vrachtvervoer er nog altijd over moet. Hè. Langs de weg zijn ook meer dan 20.000 struiken... en bijna 180 bomen aangeplant. En Drongen is gisteravond landskampioen geworden in het minivoetbal. De Gentenaars wonnen in een volle sporthal van de Gentse Hogeschool... de testwedstrijd tegen Oudenaarde met 5-4. Beide ploegen beëindigden vorige vrijdag de eindronde met evenveel punten... en dus moest een testwedstrijd de landskampioen aanduiden... een soort grote finale. Drongen won dus en is al voor de zevende keer landskampioen. Oudenaarde speelt morgen nog de bekerfinale... Tegen Ronsen, dat zich eerder op woensdag net kon redden in de hoogste klasse van het minivoetbal. Vandaag start met zware bewolking, weinig zon overdag, overal veel kans op regen en felle regen dan in Oost-Vlaanderen. Maxima 16 graden bij noordelijke wind. Morgen, vrijdag start met lichte regen, na de middag dan eindelijk wat opklaringen in onze provincie. Temperaturen die stijgen richting 20 graden dan. Het weekend dat wordt wat droger, de kans op een bui blijft wel, maar de zon komt er wat meer door. We blijven dan zo rond de 20 graden hangen meer nieuws uit de provincie... vind je in de app van Veertien Nieuws. En on the road again. Hoe gaat dat daar? Ja. Wel, het is opletten op de E17 van Kortrijk naar Gent. Er is net een ongeval gebeurd in Deerlijk. op de linkerrijstrook, even voorbij de oprit daar. De eerste files zijn daar een feit. Verder naar Antwerpen uh, ja, geen te zware spits hoor. Met vertraging van een kwartier op de E17 vanaf Haasdonk. Tien minuten van Kaprijke tot As. Assenede. Dat komt door werken. Ook tien minuten vanaf Brecht en Sint-Job. En dan op de E34 en de E313 moet je zo'n 20 20 minuten erbij rekenen. De Antwerpse ring richting Gent gaat het een kwartier langzamer op het hele stuk dan tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Naar Brussel, beetje file rijden vanaf Aflichem op de E40, een kwartier vanaf Zemst op de E19 en dan nog, en nog eens 20 minuten van Tieltwingen tot Holsbeek. E40 verderop ook vanuit Leuven is het nog 10 minuten geduld Oefenen vanaf Bertem en dan tot slot op de binnenring rond uh, Brussel inderdaad vertraag je 10 hm. minuten tussen ja, Groot bijgaarden en Vilvoorde. Oké, okay, dat is goed. Je hebt ja. een je hebt een korreltje in je keel. Een krree? Ja, ik zal hem wegspoelen straks met wat water. Maar een keer hoef luimen, hè? Ja, Bye. nee. <laughs> uh, smakelijk. Iemand een yoghurtje? De ruil naar duurzaamheid van Excellent. Ga snel naar je vakman en krijg tot 500 euro inruilkorting. Excellent. Meer info op excellent.be.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 ZANG ook songfestivaler achtig, hè? Zij heb je wel gewonnen yes. gehad? Wist ik wel, zo. <tie> Goedemorgen. <morgen. tie> gewonnen gat, gegeven. Zo goed als dat het. Dat heb je gewonnen gehad. je <tie> nee, gewonnen gehad. Zeker en vast. Straks moeten wij natuurlijk nog eens naar Liverpool, want vandaag is de grote dag voor onze Gustav. Hij staat in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Hij is heel goed bezig. Hashtag goed bezig. Wij zijn ook goed bezig. Ja, ik heb hier een hoed gekregen van Bart. Ik moest en zou die absoluut <laughs> dragen. Maar dat is verplicht, hè? Dus heel de VRT vandaag, um, dat mogen we wel zeggen. Wij moeten allemaal een hoed dragen, omdat wij allemaal Gustav zo hard steunen. En jij lijkt op um, Jack, Jack Sparrow. Of is het Jack? Ja, Jack Sparrow is het hè? Uh, van Pirates of the Caribbean. Uh, uh, Sparrow. Ja, Sparrow. Uh, Jack Sparrow is, is, is de artiest. Is de, is de, is de artiest ja. Vandaar, vandaar. Jack ja. Sparrow. Welke was het nu? Nice. Oh, ah. Maar je hebt ook Sam Sparrow. Nee, maar je hebt ook Jack Sparrow. Je hebt maar zo heet, zo heet uh, Johnny Depp hè, in de film. Ah, oh, laat mij toch allemaal gerust. Ja, ja, ja. <lacht> het eerst zelf, zelf proberen en dan ga toch allemaal eens even snijden. En, en jij ja, doet me denken aan met de Jeep door het oerwoud van Samson en Gert, ben je goed. de Jeep door het oerwoud. Ja, ik heb wel veel mooie complimenten in mijn leven gekregen, maar dat komt... Met tip op nummer twee komt dat binnen. Oh, ik wou zeggen, de top drie. We, zitten, we zitten in de top drie en jij blijft Indiana Jones. Sowieso. Ja, maar wie we hier dus nog hoorden, en je hoorde het ook aan dat timbre in haar stem. Lady Lynn, goedemorgen. Goedemorgen, Siska. Jij hebt nog geen hoed aan. Nee, ja. Maar er, er ligt er ja, keus, een mensje. Voor jou, wij steunen Gustaf zo hard. En ja, natuurlijk. Ook heel erg steunt. Ik wist dat jij die ging pakken. Dat past bij mijn roze kleed. Ja, ja ze heeft een... Cool. Uh, roze en blauw. Ja, een heel felle, gepailletteerde cowboyhoed gekozen. ja. Zelfs dat, zelfs dat staat jou goed. Jij staat mooi Star. met alles. Zo s ochtends vroeg. lijkt niet zo goed op mijn hoofd. Nee, dat is dus door jouw, jouw, jouw staartje. Wacht. Oké. Okay. Jij bent een hele goede vriendin van, uh, van Gustaf. Ja. Heb je hem nog gehoord, bijvoorbeeld, de afgelopen ja. dagen? Wel, via WhatsApp. Ja, en hoe gaat het met hem? Goed, denk ik. Ja, ja ik, heb hem, uh, ik stuur hem dan zo berichtjes van... Die halve finale, sorry, maar... Uh... Belachelijk. <laughs> Omdat het allemaal op niks trok jij gaat dat winnen. Ah ja, voilà. het is, het is maar goed. ik vond dat ook wel een beetje eerlijk gezegd. Ik vond er weinig goede dingen bij. Okay. Die mijn vlechten van Tsjechië vond ik heel tof. Mm -hmm. En dan um, ja, Loreen ook nog wel. Maar ik vind dat hij moet winnen. Gewoon, ik geloof er ook in. Hazal, hè? Dat is, ja. dat, is, dat is goed. Dat is goed. Dat is gewoon we de beste. Helemaal op die vibe gaan. Het lijkt alsof hij heel relaxed is, Gustav. Ik vind dat maar ik denk anders... dat hij echt de ja. tijd van zijn leven ook heeft op een manier ik vind dat daar dat ziet in de filmpjes die ze posten online, ja echt hè Zo, hij heeft ook wel zenuwen denk ik, Maar allez, weet ik maar ook toch tegelijkertijd volgens mij, hij is daar nu al even hè, en ja, je ziet het, hij heeft daar ook een keer een acapella stuk gedaan omdat, ja. omdat er iets niet werkte en hij deed dat gewoon met, met, met de andere zangeressen Um, het is geen verlammende zenuwachtigheid. Jullie zijn nee, al, voilà. al, al meer dan 15 jaar vrienden. Hoe hecht is die vriendschap dan? Ja, dat is wel heel hecht. Ja, zeker. Ja? Hoe ja, hebben ja, jullie ja. elkaar leren kennen? Op conservatorium in Gent. Wij deden allebei jazz. Allee, hij deed producing toen nog. Uh -huh. Uh -huh. En ik deed jazz, zang. En dan is hij ook overgeschakeld naar zang. Uh -huh. uh, maar ja, daar heb ik hem leren kennen. Ja, Oké, okay, dus ja. ik wel van in jullie studententijd. Ja. Er daar zijn wilde verhalen die de radio niet mogen halen, of valt dat mee? Qua... valt mee. Qua wildheid. Wij doen gewoon onnozele dingen. Ah, ja, okay. uh, allemaal brave, onnozele dingen. eigenlijk. Okay. Veel lachen, de hele tijd wel. Ja. Het lijkt mij ook dat, dat doen we wel. Dat je met Gustaf heel veel plezier hebt. Ja, hij, hij lacht. Ja. Het is een grappige. Hè? Ah ja, oké. Okay. Maar die... Ja, maar staat, die, die noot, dat de je niet staan. Die dat moeten we nog eens <laughs> Jij bent hier, want um, om hem te steunen, heb jij een eigen ja. versie gemaakt. Ja. Dat zijn Because of You. Het is dus nummer... een eerbetoon, laat ons zeggen. Hè? Want ik wou zijn nummer niet... Uh, zijn nummer is perfect, zoals ja. het is. Ja. En uh, als ik de vraag kreeg, dacht ik: nee, ik wil. Uh, ik heb hem dan gebeld, zeg: ja, ik wil wel uw nummer, niet verkrachten. Zou je ja, maar hij moet het doen? Zeg: oké, okay, ik ga het doen. En dan heb ik er een eerbetoon aan okay. hem. Ja. Het is een eerbetoon. aan zelf. Ja. Dus je hebt ja. dan, heb de tekst ook veranderd dan of? Een klein zo? Of? beetje zo. Heel klein beetje, maar hoor. Maar, maar het klopt wel. Alleen ik bedoel, ik meen het wel wat ik zing. Ja. Oké. Okay. Ja. Moeten we goed luisteren <laughs> naar de tekst dan, of ga je misschien al iets over vertellen? Ja, niet zo speciaal is het niet, maar het klopt gewoon wel of zo. Ja, okay. dus. Heel, heel, heel goed. Ik ben heel benieuwd. Ik stel voor dat, um, dat jij ondertussen... Jij, jij mag naar de, onze... Uh, hoe heet dat? Ja. Loft. loft. Ik was aan het We hebben zo'n heel speciaal kot um, waar, waar, waar mensen mogen gaan, uh, gaan zitten. En dan uh, mag je, mag je daar naartoe gaan, want we gaan kijken. Je kan het allemaal volgen via VRT um, Max of via VRT 1 of via de app van Radio 2 Lady Lynn. Covert haar goede vriend. Het is een eerbetoon dat ze brengt aan hem. En dat nummer is Because of You. got us feeling proud. Now you love yourself much more than you did yesterday. Bart Kanarts, wat vond je ervan? Ja, heel goed. Ja hè? Maar ik vind het ook oprecht. Ik vind het echt een goeie nummer. Absoluut. De de, de, de versie mm -hmm. En dan zo. Versie uh, Lien. ook altijd goed. Hè? Altijd, altijd goed. Die Gustav, dat is ook hoe vaker je hem ziet, hoe meer je hem nog in je hart sluit. Ja. Dat gevoel heb ik heel erg. Lien, kom erbij. Naar Lisa, naar Lisa. Bravo. Vanwege de een hele luistergarde. <tog> Ik zit er te klappen en jij, jij, jij doet gewoon niks. Klap eens Verplicht. Ja, maar Toch. Hey, Lien, dat is niet normaal wat een reacties binnenkomen in de app. Dominique zegt... Threshold". Amai zeer mooi. Amai nog niet zo mooi zegt Christian. En dan ze heel tof gezongen zegt Monique. Wauw prachtige versie zegt Anne Ook nog prachtig, eerbetoon ah, zegt Annemie. Uh, Goedemorgen bij ons steekt het 45 toeren plaatje van Gustav reeds in de jukebox. Echt Leuk. Wow. Ja zegt iemand. Hallo wat is een mooie stem, zeer mooie versie, emotioneler dan het originele Ilse. Helemaal, helemaal gelijk. Dus goede reacties, heel erg goede Amai. reacties. Ben je zelf tevreden? Ja, zeker. Maar het is vooral voor Stef. Ja. Ik wens hem zoveel succes. Ik ben ook zenuwachtig eigenlijk. Oh, schattig. Lekker. ja Waar ja. en met wie ga je kijken vanavond? Vanavond ga ik kijken met mijn gezin. Want okay. uh, ja, nah, familie tijd. En zaterdag waarschijnlijk, als hij erbij is. Maar dat denk ik zeker. Ja. Uh, mijn vriendinnen met mij thuis ook. Oké. Okay. Want mijn zoontje wil dat ook zien. En dat is wel gezellig eigenlijk. Hè? En ook ja. zelf punten geven. Ja, dat... Ja, Ach, jawel, je kan dat doen. En ja, zo goed met mijn... mijn nee, maar nus. voor die kinderen. Dan hebben die iets om te doen. Ah ja, zo. Ja. Dan zagen die minder. Ah ja, oké. Nee. <lacht> Dank je, Siska, voor ja, dat. <lacht> dat. Dus echt een fijne avond. Niet te zien hoe oh. het zijn. Komt allemaal goed. En merci om je ja. te komen. Lady Lynn, dames en heren. Margot van de regio. Wacht, hè. En nu moet ik ook even kijken. Want Margot van de regio, die gaat... Margot, ben jij hier aanwezig? Hallo. Ja, oh, voilà. Helemaal ik ben je bent, je bent Ik heb jou gevonden. Want je ging dus naar de Deleis van Willebroek. Voor ja, de vrouw van het jaar, nu al. Vertel het nog eens. Wel, ik sta in de parfumerie-rayon inderdaad van de supermarkt. Niet om het te hebben over de hele uh, historie van de lijst de laatste tijd... ...maar ik wil jullie inderdaad voorstellen aan het monument van de supermarkt hier... ...en dat is Christian Biesemans. Um, Christian, jij bent in maart met pensioen gegaan... ...maar ondertussen, je kon er niet genoeg van krijgen... ...ben jij hier aan het flexi choppen. ...maar in totaal werk je al 50 jaar in de lijst. Wow. Ja, 50 jaar. Ik ben begonnen op mijn 14 jaar, 15 jaar werkte en uh, dan ben ik begonnen maar dan was jij praktisch nog een kind ja, ik was een kind, maar ja in die tijd was dat zo en dan, uh, maar ik heb er nooit geen spijt van gehad altijd met plezier gedaan en uh, dat was echt enorm uh, die passie dat dat, dat dat was en daarom dat dat nu hier nog gedreven is denk ik, ik kan dat hier niet loslaten ja, nee, anders zou je het ook inderdaad geen 50 jaar uh, volhouden, wat vind jij zo fantastisch aan die job hier? Ja, je hebt ook die verantwoordelijkheid. Geeft die waardering van de klanten, van de collega's, van, van iedereen. Dat is zo het plezier. Je komt hier alle dagen kom ik met plezier werken en je hebt die contacten en die dingen, dat kan je niet loslaten. En Ik zeg het, die verantwoordelijkheid dat je mag doen. Uh, alleen je je eigen dingen, dit is echt leuk. Dus ik kan het niet geloven. Ja, maar je straalt, je straalt gewoon geluk af. Um, je, je hebt hier dus 50 jaar al rondgelopen, van alles meegemaakt. Je bent ooit begonnen, dat was toen nog de nopperie. Ik kan mij voorstellen dat er in die 50 jaar gigantisch veel veranderd is in de wereld van de supermarkt. Zeker en vast, want waar uh, als ik dan begonnen ben, dat was nog echt met kassen apart. Uh, aan elke rayon stond een kassa dan moest je hem dus uh, daar afrekenen. Hè? Dus je kocht daar bij de bakkerij een brood, dan betaal je daar je brood. Bij mij kwam je dan waspoeder of je kwam een speelgoedje kopen, kon ja, je dat bij mij betalen. Dus aan elke rij stond een aparte kassa met, met toetsjes, met een hendeltje aan om te draaien. En dat was... En dan, dus nu natuurlijk die even wassen. Sommige mensen, ja, ik kan dat niet, niet geloven eigenlijk, maar zo was dat. Ja, dat lijkt me wel vermoeiend winkelen toen in de tijd. Ja, ja, ik denk dat. Maar voor ons, dat was, dat was zo. Dat was overal, denk ik, zo. Dat je dan moest... Uh, ja, maar... Ja, dat is helemaal anders natuurlijk nu. Maar zo was dat vroeger. Echt... Was, maar dat was leuk alleen ja en dan had ik ook al die verantwoordelijkheid dat je dat allemaal zelf mocht doen en, en, en alles aanvullen en, en aankopen doen en, en alleen verzorgen voor de winkel, zien ook dat alles proper is en netjes is, want daarom ja, en dat doet je heel goed, hè? dat doet je heel goed wat mij is opgevallen, uh, Christian, als ik hier daarnet binnenkwam, uh, jij ontving ons en jij zegt tegen iedereen goeiedag, kusjes onder de collega's, de sfeer is hier enorm goed, hè? iedereen is zot van u. ja, dat is hier één hechte familie ik ben hier overal, dat is altijd zo geweest, bij de collega's en, uh, Allee, dat is enorm, de klanten ook, wij, dat is één familie voor. Ja, en ze zijn dus enorm blij toen ze hoorden van, Christian, oef, ze gaan met pensioen, maar gelukkig, ze komt nog een beetje flexij jobpen. Ja, ja, ja, ze hebben dat allemaal gezegd, jij ja, gaat toch niet weg, jij blijft toch. He. Ja, ik zeg dat ik kan dat ook niet laten, ik, uh, ik blijf hier. Ja. En de klanten komen zelfs speciaal op de dagen dat jij komt flexij jobpen. Ja, er zijn veel klanten dat vragen, wanneer kom je dan nog? Ja, woensdag en vrijdag en er zijn enkele klanten dat al gekomen zijn woensdag en vrijdag voor mij dan toch eventjes een glimp op te vangen <lacht> en, te zien, hey, ja. en een fantastisch mooie glimp wat wie meekijkt via de Radio 2 app en via uh, VRT1 die ziet ook Christian, dat is een, uh, die straalt harder dan een kernreactor vind ik dus uh, voor wie in Willebroek woont en uh, hier komt de winkel ze is hier, kom af, de winkel is open dus <lacht> dat is echt de beste reclame gewoon voor één persoon naar een winkel gaan ah, wel, <lacht> dankjewel Margot Margot you be star in something. Zeker en vast, want het is bijna acht uur. Maar dan is Bart Kamaars er nog altijd. Geen zorgen. Balwazen. Sorry, moet... Dat is met de B van beleggen. En dus ook van betere vooruitzichten voor je spaargeld. Beleggen begint bij Balwazen. Ontdek het bij je makelaar of op balwazen.be. Is jouw zachtaardige mama verzot op hardlopen?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 Goedemorgen, het is donderdag 11 mei. Het is een mega super prachtige dag. Bart Kanaert is hier en kijk... Elke dag, voor twee, BFT Radio 2. Het is 8 uur, Sema Saizai met het nieuws. Goedemorgen, de Vlaming is erg negatief over de politiek en het netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over het wegvallen van het sociale energietarief.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 2024 verdwijnt de opkomstplicht bij lokale verkiezingen. En 30% van de Vlamingen zegt gewoon niet meer te zullen opdagen. Er is een heel sterk verband tussen het inkomen van de Vlamingen en het altijd gaan stemmen. Die intentie om altijd, zelfs zonder opkomstplicht, naar de stembus te gaan... is bij hoge inkomens bijna het dubbele van bij de lage inkomens. En dus gaan stemmen hangt eigenlijk af van je inkomen. Of toch de intentie erbij. Het netwerk tegen armoede is erg bezorgd dat zo'n half miljoen mensen het sociaal tarief voor energie verliezen. Vanaf 1 juli hebben ze geen recht meer op goedkopere prijzen voor gas en elektriciteit, omdat ze daardoor de energiecrisis maar tijdelijk gebruik van konden maken. Nu die datum dichterbij komt, zijn veel mensen heel ongerust dat ze een pak meer gaan moeten betalen. Dat zegt Heidi de Gerix van het netwerk tegen armoede. Men wil naar een getrapte overgang gaan, zodat het niet langer alles of niets is, maar zodat men gelijk. Aan, naar gelang zijn inkomen, daar recht op heeft. Dus we hopen echt dat men eerst zal hervormen en dan pas zal beslissen dat het ook stopt. Dus het lijkt ons niet wijs om nu al af te schaffen zonder dat duidelijk is wat die hervorming zal zijn, de Centra voor Leerlingenbegeleiding krijgen. 8,5 miljoen euro extra per jaar voor zo'n 150 nieuwe werknemers. De bedoeling is dat ze in de scholen leerlingen gaan begeleiden die het mentaal moeilijk hebben. Want er zijn nu te veel leerlingen die de school verlaten zonder diploma. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weits. 8,5 miljoen euro scheelt om toch een serieuze slok op de borrel. Ik denk dat de CLB zelf daar echt wel tevreden mee zijn. Zij hebben bewezen dat ze broodnodig zijn in de coronaperiode. En ik wil hen daarvoor ook wel echt waarderen. Niet alleen in woord, maar ook in dagen. En dus een extra financiering die we hebben kunnen vergaren... en besloten in de Vlaamse regering. Er komt ook een CLB-chat. Ouders en leerlingen kunnen daar anoniem praten en vragen stellen. Door de vele regen van afgelopen weken is het te nat om aardappelen te planten. Als er te veel modder is, groeien de planten niet goed en is het ook moeilijk om de grond te bewerken met landbouwmachines. Aardappelboer Chris uit Riemst in Limburg is dan ook erg bezorgd. Qua opbrengst gaat dat repercussies hebben op het einde van het jaar. Zowel qua aantallen, maar misschien ook wel bij de aardappelen voor de kwaliteit. Zeker de laterassen. Die hebben een aantal groeidagen nodig. En als ze nu al in mei zijn, gaan we dus nu al... Half oktober zijn we goed kunnen oogsten en met alle gevolgen van dien. Als het dan ook nog eens nat is, ja, dan heb je twee keren pech. Hè?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 Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Gent is een heraanleg van het Citadelpark begonnen... met het uitbreken van 500 betonplaten van een vroegere hal. En ook in Oost-Vlaanderen zit nog maar 30% van alle aardappelen... in de grond wegens het natte weer. Regen valt ook nog vandaag. In Oost-Vlaanderen kunnen dat felle buien zijn overdag. maximaal 16, 17 graden. De wolken blijven ook wat hangen. Hier en daar een opklaring. Morgen meer opklaringen. Lokaal een bui en 20 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half 7. Nee, half 9 is dat. En wat voor gevolgen heeft dat dan op de baan, hajo? Voorlopig een vrij voorspoedige ochtendspits, De E17 van Kortrijk naar Gent. Daar gaat het tien minuten langzamer van Kortrijk-Oost tot Deerlijk. Komt door een eerder ongeval. De weg is wel vrijgemaakt. Kijken we naar Antwerpen, dan is het vrij druk op de E17. Klein half uur file, toch al vanaf Haasdonk. Ook een kwartier aan de werken in Asseneden, dat is vanaf op de E34 als je dus vanuit Knokken komt. De rest van de files naar Antwerpen vallen mee hoor. Maximum een kwartier op de gebruikelijke plaatsen. Dan naar Brussel hebben we ook files van zo'n 20 minuten op de E19 vanaf Zemst. De andere files op de gebruikelijke plekken zijn niet langer dan een kwartier. Geen verrassingen, geen ongevallen te melden. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je ook een kwartier van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En dan een bijzondere melding van de regio Turnhout. De politie daar in het centrum van Gierle staat er een een defecte bus en dat zorgt daarvoor voor heel wat verkeersproblemen, zo te zien. Dus de politie vraagt om de omgeving minstens met de wagen even te vermijden. Oké, okay, we noteren dat. Maatkasten Online. Kijk op maatkastenonline.be en ontwerp zelf jouw droomkast. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Radio 2 ga je de dag in. Met de laag op je gezicht. Dat is de bedoeling, toch? Dat we mensen gewoon uh, een soort van rustige blijheid geven. Op donderdagochtend. En daarvoor heb ik eigenlijk Bart Kanaarts ook uitgenodigd. Bart, ben je, nog, uh, ben je er nog? Ben je nog wakker? Jazeker, nog maar een uurtje. Goeiemorgen, Teltcourt B. Siska Scooters. En Bart Kanarts, Radio 2: Goeiemorgen, morgen. Perry Keiharts. Hey hey hey. Goedemorgen morgen. Je donderdag begint. Zeker weten. Donderdag 11 mei 2023. Als je wat gesloeber hoort, dat is een appelcinesapje. Multivitamine. Multivitamine. Multivitamine. 12 fruitjes, zoals de 12 punten die ik zaterdag mag geven. Kunnen we dat nog eens even bespreken? Want dus Bart Kanaerts, zaterdag 23 uur 23. 180 landen. Nee, 180 miljoen kijkers. Ja, dat, ja, pardon. Dat zou anders. 180 miljoen kijkers die gaan jou horen zeggen. Good evening, Liverpool. What a great finale. En dan geef ik de punten van België. And the 12 points from Belgium, go to. Go to. En dan zeg ik. Dat weten we nu nog niet, hè? Ja. Een Nederlands of zo. Ja, nee, nee. Hè. nee, hè. nee. Die, zijn, die zijn er al niet meer bij. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar toch, toch steunen we ja, dat. Dat zou okay. ik goed vinden als je gewoon oh. zegt van. Je dat leid, sowieso. Ja. Ga je een mopje durven maken? Ga je het proberen? Ik, denk, ik weet niet of dat de, de, de tijd en de plaats is. <lacht> ik ga gewoon al heel blij zijn als ik gewoon uh, juist Engels praat. Dus ja. ik ga me daarop focussen. Oké, okay, maar dat is toch heel spannend wel. Ja, maar ook heel, heel leuk. Ik ben echt uh, grote Songfestival van. Ah, ja, oké. Okay. Uh, dus ik vind het echt een hele grote eer om het te mogen doen. Ja, waar wordt dat? Want dat is natuurlijk. Uh, jij zit dan zo voor een soort van beeld. Wat, wat, wat, dan wordt er iets geprojecteerd achter jou. Hoe gaat dat eraan toe? Uh, ik heb begrepen dat het in een hokje hier op de VRT is. Hebben met een green key. We? Ja. Green? Waar, ik al, waar ik al van 12 uur s middags moet zijn. Nee. Voor allerhande repetities en de testing. Ja, ja. En ik ben echt. 12 seconden, S'avonds in beeld maar ja. ik, ben, ik ben hier van 12 uur s morgens. Maar dat is symbolisch eigenlijk. Alles is 12. Dat is ja. 12 uur s middags, 12 wow. seconden, 12 punten die je mag uitdelen. Mm -hmm. We kunnen jou allemaal zien. Ik ben heel benieuwd. Ik ga jou ook laten weten wat ik ervan vond. Alles kennis. Echt absoluut niet. Ik ga okay. in mijn bed liggen. Maar het is ook 11 over 8. Het is bijna 12 over 8. Ja. Ik heb er 12 over 8 van, omdat we in het teken van 12 staan. Oh mooi, morgen is het ook 12 mei. Het uh -huh. kan geen toeval zijn. Uh -huh. we zitten er... Zaterdag is 13 mei, dat is een dag na 12. <laughs> Alles is 12. Ik voel het. Ik zie overal 12. Mijn gedacht. Mijn gedacht. En dan hebben we altijd iets um, waar, ja, waar mensen eigenlijk gewoon wild op kunnen gaan. Want iedereen heeft altijd een gedacht. Waarvan je zegt van ik vind het eigenlijk, hè? Epe, tepe, tepe, wat is jouw gedacht? Wel, het is een bouwde stelling. Ik onderstel dat de app gaat ontploffen. Ik hoop het. Ik niet iedereen gaat het met me eens maar ik ga het gewoon zeggen. Oh. Ik zit er al te lang mee. Ik vind <lacht> Siska ja. dat het moet gedaan zijn. Ja. Dat mensen, als ze aan de beurt zijn met Rumicup, ja. zeggen. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar ik ga niet eens iets proberen. <lacht> dat Siska, moet gedaan zijn. Want dan is het vooral dan. Ah nee, het lukt niet. Wacht, hoe lag alles? Exact. Ah. Al die blokjes van plek en je weet op voorhand. Ah, maar het lukt, het, het kan niet. Je moet op voorhand weten of het kan of niet. Dan voerde de zet uit ofwel trekt de blokje. Ja, je doet was aan open bij ons te dienen, <lacht> He, Bijvoorbeeld, toch? bij ons liggen ze op stapeltjes, zoals het beschreven staat in de regels, is, mis, mis, mis. Dus het moet gedaan zijn met als je Rummicup speelt, te zeggen voor het aan jou is: ik ga eens iets proberen, maar ik weet niet of het lukt, hè? Wat vinden we daarvan in de app? Mag je eigenlijk bij Rumicup dus op het moment zelf nog proberen omdat je iets van tactiek in je hoofd hebt, maar daar eigenlijk iets te dom voor bent om het echt te proberen? Of ben je eigenlijk begaafd genoeg om hem gewoon visueel in je hoofd te kunnen leggen? Daarover, daarover gaat het. Ja. Welke kansen mag je jezelf toe-eigenen bij Rummikub? Dat is de vraag. Laat het maar weten, want mensen, er gaat stoom uit hun oren. komen. <hijen> dit is iets waar... waar de, de, de, daar gaan parlementaire vragen over... Sowieso. Over dit sowieso. Oh, dit is een schoon liedje. En dat is van, uh, van Ginny en Georgia, denk ik. Of daar heb ik dat voor de eerste keer gehoord. Heb je die serie gezien? schooljong Ginny en Georgia. Georgia. <middels> Until I Found You, Steven Sanchez. is Heel schoon nummer. Maar wat er ook schoon is, is eigenlijk de record, ja, het record aan, aan binnenloping der berichten in de app. <lacht> Mijn gedachte. Dus Bart Canaert, die, um, ja, die heeft hier iets geponeerd waar we echt het einde nog niet van gezien <lacht> hebben. Bij Rumicup moet je stoppen met te zeggen, ik ga eens iets proberen, hè, maar ik weet niet of het lukt. Ofwel probeer je iets en lukt het, ofwel probeer je niks. Of heb je het echt al, ben je begaafd genoeg om het in je nee, nee, Nee, nee, te niet, pro niet, niet proberen. Je weet gewoon, ik ga nu... Leggen, Leggen. En ik weet dat dat lukt. Ja, dat, ja mensen worden zot. Bart, wat, wat, wat, wat komt er allemaal binnen ja, qua, qua gekkigheid? Erika zegt bijvoorbeeld: je moet het weten en anders neem je nog een blokje. Treuzelaars zijn lastige spelers. Vind ik ja, my, waar. Dat, is, dat is echt uh, sharp. Er zijn ook mensen die wel gewoon toegeven van: ik, uh, ik pleit schuldig. Mm -hmm. uh, gelijk Cindy van Varenberg. Maar 9 op de 10 keer lukt het dan wel. Ah, okay, Cindy. Dus dan is Cindy een goede probeerder, maar. Ja, onderschat jezelf gewoon, Cindy. Ja. Dan dus moet je gewoon stoppen met dat te zeggen, Cindy 9 ja. ja. van de 10 keer lukt. Iemand anders, Chantal van Huffel, die heeft wel een hele goede oplossing. Wij gebruiken een zandloper. Mm -hmm. En als de tijd om is, moet de persoon alle losse stukken nemen. Dat vind ik een hele goede oplossing eigenlijk. er ja, toch mensen dat willen gewoon... proberen. Dan je dan, en dan moet alles wat los zit bij op je bordje zitten. Ja, dan ga je wel twee keer nadenken voordat je denkt: ga een keer iets proberen. Zo. Exact dat. Niet en dan uh, was ik nog iemand. Die had een andere Rumicup vraag, ook een terechte Rumicup vraag. Namelijk, je hebt vier kleuren bij Rumicup: ja. blauw, rood, zwart en dan volgens de handleiding geel. Ja dat oranje. duidelijk. Oranje, oranje. Ja. oranje is. Maar misschien kan er ook nog over gecommuniceerd worden met de luisteraar. Is het gele of oranje? Dat jullie gele oranje? vooranje. Oh. Ik vind het een zotte ochtend. <laughs> het gaat over kleuren, het gaat over proberen, het gaat over jezelf kunnen zijn. Alleen we, gaan, we, gaan, we trekken dit eigenlijk open naar de maatschappij. Ja. Naar een maatschappelijke kwestie. Misschien ook: ga jij stemmen of niet? We gooien het, nee, nee, is die waar. nee, nee. Nee, hoef ik niet te weten. Hoef ik echt niet te weten. Ja. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn we er weer met de Weekwatchers in Oostende. Louis Talpe is dan de Weekwatcher en Bart Kael die komt live optreden. Radio 2 Weekwatchers, live vanuit het Ensorhuis in Oostende. Zaterdag om 8 uur op Radio 2. A ah, die nog altijd zingt over Heel Lekker Beest. En Bart Canard, die hier nog steeds is en die praat over um, ja, als je begint aan Rummikub, als, je het, als het aan jou is. En je zegt dan de legendarische woorden. Uh, ik weet niet of dat gaat lukken, maar ik ga eens iets proberen. Da, dan wordt Bart. Ja, afhijn. Dan, <lacht> dan gebeurt er wat er gebeurt uh, in, de, in de regio rond Antwerpen. Is dat. En je zal het geweten hebben. Anneke Smeets uit Dendermonde, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lossen jullie dat op? Uh, wij spelen gewoon. Wij, uh, wij beginnen dus te leggen. En het is vooral mijn echtgenoot. Die begint dan te zeggen, ik denk dat ik iets weet. <laughs> ik doe dat zo soms door. Ja, ja, ja ik ken het. Ja, ja. En, en dan... dan beginnen we eraan. En dan begint er een en aan. En dan beginnen we te kijken. En dan kijken we het samen mee. En dat daar en dat daar. Tot een bepaald moment dat we zien van, oh oh, dat blokje daar schieten we niks mee op. En dan is het terug puzzelen om het terug in elkaar te krijgen. Maar bij ons is het ook niet belangrijk dat terug exact komt te liggen zoals het lag. Als het maar ligt per drie of meer. Ah ja, jullie, jullie, jullie zijn gewoon heel ruimdenkend. Wij zijn ruimdenkend. Bij ons is het gewoon plezier van het spel. Zie je, dat kan ook, hè, Bart? Ja. Liever niet. <laughs> liever, liever niet voor Bart. Ja, maar kijk, dat, dat is geen enkel, geen enkel probleem. Maar goed dat jullie eigenlijk onderling het eens zijn dat het op die manier ook mag. Dat er eigenlijk vrede, ja, is, vrede is in de manier van spelen. Even jullie blokjes. Hoe bewaren jullie die, Anneke? Uh, wij steken dat nog in de originele doos. En die doos is denk ik 30 jaar oud. Nee, nee, nee maar, die is dus maar de blokjes waar je uit moet grabbelen. Hè? Is dat bij... Ah, in de zak. Ik heb een zak gemaakt en die dus zit in de zak. Zak gemaakt. Ja, zak gemaakt. Ah, ah ja, ja, ja. echt stilbedervers. En met Rummy Cup opgenaaid oh, of niet? In het Zak? Nee, nee, nee. Zo, zo specifiek is het nog niet. Okay. Het is gewoon okay. een zak. Heel goed. Met strop. Zak, zak met, met strop. strop. Prachtig. Okay. Dankjewel Anneke om dat te laten weten. Cindy van Varenberg uit um, Roosdaal, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Doe jij dat soms, Cindy? zeggen van, ik denk dat ik iets weet, maar ik ga het proberen. Ja, ik doe dat eigenlijk heel vaak. <lacht> Tot frustratie van de gezinsleden. Ja. ja. Maar dat is zoiets, ja dat komt uit mijn jeugd. Hè. Mijn broer en mijn zus, wij speelden dat eigenlijk constant Rumie-Cup. En wij waren allemaal zo... Ja, het, is, het gaat hier het is echt de confessions. up, de confessions. Ja. Dus jullie waren allemaal ja, zijn zo, Cindy. Jullie zijn ja, dus gewoon zijn zo. We zijn nogal competitief. Ja, we zijn nogal competitief. We kunnen heel moeilijk tegen ons verlies, dus we zullen eigenlijk blijven proberen tot het lukt. Ja, oké. Okay. Maar jullie kunnen ook daar, jullie kunnen om met, met die eigenschap van elkaar en jullie respecteren dat. Absoluut, absoluut. Maar mijn eigen gezinsleden, mijn kinderen en mijn man, die hebben het daar wel moeilijker mee. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ze mogen altijd bellen om erover te praten, hè Cindy. Als het even moeilijk wordt okay, of zo. Oké, ik zal... Er, mijn man luistert wel naar Radio 2, mijn kinderen jammer genoeg niet. Ja, dat is opvoeding gewoon, maar dat kan nog, dat kan nog recht getrokken worden. Ja, ja, ze zijn 24 en ouder, dus dat zal wel moeilijk zijn. Hè. Ah ja, dat is... Waarom eigenlijk? Waarom is dat moeilijk? Je bent nooit... Ja, die hebben hun eigen karakter hè, dan. Oh, ja, dat is gevormd. Dat is... dat is gevormd om. Dat is allemaal gevormd. <laughs> dat, is te zwaar. dat is af. De ja. kinderen zijn ja. af. de kinderen zijn af. Niks meer aan te zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Bedankt Cindy nee, nee. toch om het te laten weten. Ja. En... Oh, fijne dag, hè? Ja, hey, voor jou ook. Hè. Dag Cindy. Bye. Bye, bye. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Valt jou dat ook op? Wat een leuke luisteraars we hebben? Ongelooflijk, eigenlijk. Maar ik vind die altijd zo plezant. Ik bel graag met die luisteraars van Radio 2. En zeker zo, zo lief, is... wel bespraakt, ja, attent is... ook. Jonge jonge jonge. Nu ga ik dat altijd zo horen. Sorry. Bart Kanhaert, rummikub, dat leeft bij de mensen. Ja, zo blijkt, ja. Het maakt, het maakt iets wakker bij de mensen. In de familie van Leen Goeman spelen ze het zo graag dat ze een blokje hebben laten verwerken in een familiekunstwerkje in de keuken. Mosse. En Marijke die heeft nu, doordat ze ons hoort praten over rummikub, zoveel zin in een spelletje rummikub. Dat is als je zou zeggen <laughs> smoske preparé, preparé, dan krijg je heel veel zin in een smoske preparé. Klopt. Bijvoorbeeld. Maar ik heb een goede nieuws. Je kan bijvoorbeeld op een er is een RumiCup-app. Ja, iemand stuurde dat. Ja, dus We voor, de, voor de mevrouw die zin heeft op het werk, even naar het wc en even een klaar RumiCup leggen. Oh, even RumiCup-bevredigend werk. Ja. Patricia die zegt niks ruimdenkend hier. <laughs> Bij ons is het RumiCup-oorlog. Ja, dat snap ik wel. Ja. War. <laughs> Half negen. Hier is Schema met de hoofdpunten. Goedemorgen. De meeste Vlamingen zijn negatief over de politiek in ons land. Meer dan de helft denkt ook dat politici corrupter zijn geworden. En 30% van de Vlamingen wil ook niet meer gaan stemmen bij de verkiezingen... als de opkomstplicht wordt afgeschaft. En het netwerk tegen armoede is erg bezorgd... dat zo'n half miljoen mensen het sociaal tarief voor energie verliezen. Vanaf 1 juli hebben ze daar geen recht meer op... Maar daardoor zullen ze een pak meer moeten betalen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. In Oost-Vlaanderen zit nog maar 30% van alle plantaardappelen in de grond. Door de vele regen van de laatste maanden... kunnen veel boeren hun aardappelen niet meer planten. Boeren kunnen met hun machines niet op het land... omdat de grond dus te nat is. Natte grond maakt ook dat de planten minder goed groeien. Aardappelboer Jan de Kousmaker uit Waterman Oudeland bij Sint-Lorijns... kan alleen maar hopen dat het weer wat zal beteren. Van het moment dat het... Uh het weer goed is gaan wij gewoon weer door en ja, onze velden laten liggen en uh, niets meer planten dat is ook geen optie ja. het, uh, het plantmateriaal is allemaal geleverd bij iedereen uh, ja, uh, onze kosten lopen ook wel door, ook al uh, doen wij zogezegd niets meer door het natte weer zouden er in het najaar minder aardappelen zijn... waardoor de prijs zou kunnen verhogen. In het Gentse Citadelpark zijn de werken gestart... om meer dan 500 braakliggende betonnen platen van de vroegere hal 6 uit te breken. In de plaats komt er een nieuw sterk, eh, park met bomen, struiken... en een open ruimte voor sport en spel. Het verwijderen van de vloerplaten is de eerste stap... in het heraanleggen van het Citadelpark. Schepen Astrid de Bruiker. Het is zo dat er nog heel wat andere zaken op de planning staan. die helaas wat vertraging hebben opgelopen. Zo is het de bedoeling om ongeveer de helft van het cirkelvormig pad. dat door het Citadelpark loopt. om dat heraan te leggen. Maar daar hebben we vertraging opgelopen. omdat er een nieuw concept van riolering wordt uitgewerkt. dat veel meer nog het water in de bodem kan vasthouden. Oudere inwoners in Aalst missen een bakkerslager of bankkantoor in de buurt. maar ze voelen zich wel minder eenzaam dan in andere steden. Dat blijkt uit een onderzoek van de stad bij 650 oudere inwoners. In de enquête werd ook naar de mobiliteit gevraagd bij ouderen en daar is meer aandacht voor nodig, zegt schepen-Caroline de Meerleer. De staat van de voetpaden, dat is bijvoorbeeld iets, maar ik denk dat dat ook in veel gemeenten en of andere steden het geval is, dat wordt wel aangegeven als uh, ja, iets waar dat mensen minder tevreden over zijn. Ook de verkeersveiligheid, dat is iets waar dat we ook uh, zeker ook gaan moeten voor hebben.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 Wolken en regenbuien, dat krijgt Oost-Vlaanderen geserveerd vandaag. Felle regenbuien zijn mogelijk doorheen de dag wel zacht qua temperatuur. 16, 17 graden. Morgen wat hetzelfde, maar met meer opklaringen. Dan krijgen we zo'n 20 graden. Het weekend wordt dan nog wat droger en zonniger. Pas op, kans op een regenbui blijft wel. We blijven dan ook weer zo rond de 20 graden hangen overdag. En dan eens even horen hoe het gaat met de verkeersinformatie. Ja, het is nu wat drukker geworden richting Antwerpen-Noord. Het is hier en daar een half uur aanschuiven, toch bijna. Zoals op de E17 vanaf Haasdonk. Ook op de E34 vanaf Oelichem. En vanaf Massenhoven op de e 313 De andere files zijn een heel stuk kleiner, hoor. Bijvoorbeeld op de E34 vanuit Knokke. 10 minuten van Kaprijke tot Assenede komt door werkzaamheden. Dan de Antwerpse ring richting Gent valt redelijk mee... met 10 minuten vertraging tussen Antwerpen-Noord en en dan kijken we even naar Brussel. Daar is het 20 minuten geduld oefenen op de E19 vanaf Zemst... en verder vertraging nog van een kwartier... op de E314 tussen tielt Wingen en Holsbeek... en op de E40 vanaf Everberg. De binnenring rond Brussel, nog de ochtendrukte van zo'n 20 minuten... file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde... en op de buitenring een kwartier van Wezenbeek tot Zaventem. Het is verder ook opletten als je Brussel buiten rijdt via de A12... net voorbij Strombeek-Bever zijn twee rijstroken dicht door een ongeval... En verder nog wat drukte rond Gent, 10-militeur bijtellen van Beervelde tot de Zwijnaarde op B17 en ook op de ring rond Gent van Laarne tot Merelbeke.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 En ik heb gisteren het uh, woord prutske opnieuw ontdekt. Iemand stuurde in de app van Radio 2 mijn prutske slaapt nog in. ik waarschuw mijn omgeving al. Ik ga het woord prutske heel vaak gebruiken. Maar echt heel... Heel. Heel vaak. Twelve voor Liverpool Calling. Goedemorgen dus aan al mijn prutsjes die aan het luisteren zijn. Het is donderdag, het is zover. Het is 11 mei en vandaag een heel belangrijke dag voor onze Gustaf, want hij staat in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Daar straks hadden we Lady Lynn te gast. Ze is al meer dan 15 jaar beste vrienden met Gustaf. Heeft speciaal voor hem een eigen versie, een eerbetoon gemaakt van Because of You om hem te steunen. En ja, hoe gaat dat daar met die Gustave en hoe zit dat daar en hoe was dat gisteravond met de repetitie en er is maar één man, één levende legende die dat kan weten. Dat is Peter van de Vreder, want jij slaapt bijna naast Gustave. Goedemorgen. Ah, goedemorgen, Siska en Bart. Hallo, goedemorgen. Hallo, mijn putsken. Ja, ja, ja, vanavond die day is hij zeer wachtig. Ja. Weet jij dat? Uh, Wel, uh, gisteren heeft hij gerepeteerd in de namiddag en toen hadden we de Indriatine hij een heel klein beetje zenuwachtig was. En dat was eigenlijk de eerste keer. Ik denk dat er niet zo heel goed geslapen is. Maar dat is niet erg allemaal. Men heeft dat s'avonds helemaal goed gemaakt. Toen was er een grote, generale repetitie. Met heel veel publiek. En die mensen werden echt zot. Echt ja. Uh, Dus ja, ja het is, oh, dat is, is echt wel indrukwekkend hoor. Ja, het is mooi om te zien. In de, in de polls van de bookmakers is hij ook aan het stijgen. Het publiek zet hem zelfs op de tweede plaats vanavond in die halve finale. Wow. Dus we, ja, we moeten ons echt geen zorgen maken voor vanavond. We gaan los. Naar die finale. Komt helemaal goed. Oké, okay, oké. Okay. Kan je dat dan ook inschatten? Wie onze grootste concurrenten zijn? En in wie moeten wij... Vermoorden, eigenlijk. Ja, ja. Eh, wel, oh, vanavond, dat is misschien heel grof om te zeggen, maar we hebben niet al te veel concurrenten. De eerste halve finale... En bescheiden. Is, prachtig. <laughs> nee, dat is echt waar. Die eerste halve finale, dat was, dat was met Zweden en Finland. Ah, ja. En die de Kroaten met die klakken op en zo. Dat was allemaal geweldig. Maar vanavond... Ik kan niet zeggen dat je niet moet kijken. Je moet kijken alleen maar om te kijken van... Jongens, jongens, echt waar hebben ze niet een beetje meer hun best kunnen doen. Ja. Ze, ze zingen vals, ze gaan op het podium liggen als het niet nodig is. Ze dragen kleren aan, <lacht> ze hebben slechte liedjes. En gelukkig is daar op als vijfde een, een, een baken van feest. Maar ik zweer het je, is daar Gustave. Dus Oostenrijk, dat is de enige die ik gisteren even aangehaald ja. heb. Van Who the hell is Edgar over Edgar Allan ja. Poe. Dat is een beetje speciaal en anders. Maar voor de rest vingers in de neus. Oké, okay, dat, dat klinkt heel erg ja. goed. Da, da, da, daar zijn we zeker van. Vanavond om vijf voor negen begint die tweede halve finale. We zitten dus eigenlijk in de B-ploeg, heb ik begrepen, voor vanavond. Dus dat komt goed. Wij kunnen ja. niet stemmen voor België, maar als je dan een tip hebt, voor welk ander land zullen we dan stemmen, Peter? Oh, stem dan, voor, stem dan gewoon voor Oostenrijk. Dat is, ja? een, dat is een mooi land ook om naartoe te gaan. Ja, ja. ja. <laughs> ook <daar>. ja, ik... <laughs> ja, dat. is een keer een berg, dat is een keer een vlamkoekje erbij. Dat is goed, hè? Ja, ja dus maar die, die hebben een goede song. Uh, en als je echt medelijden wil hebben, moet je voor Riley uit uh, Denemarken stemmen. Die is helemaal in Dat is een beetje de zoon van Ken en Barbie. Uh, maar dat zingt heel <lacht> vals. En die begint de show. Maar dat is dan het medelijden. Dat mag je wel doen. Ah ja, oké. Okay. <lacht> zeg, Peter, Bart Canard, die is bij ons vandaag. Die mag zaterdag. Ah. Voor 180 miljoen mensen zeggen... Good evening Liverpool. Amai. En dan mag hij de twaalf ja. punten uitdelen. Jij hebt dat ook al gedaan. Heb je tips voor hem? Ja. ja, ik heb toen een, een, een Europees slecht mopje gemaakt, waar ze achteraf niet zo hard konden mee lachen. Maar um, iets, doe een verse onderbroek aan. Dat is altijd belangrijk, voor je sowieso betere en spontaan ga ik doen. Meer zelfs. Ik weet al welk onderbroek ik ga aandoen. Het betreft een tricolore ah. onderbroek. Ma, ma, ma, ma, ma. Een onderbroek in ja. de kleuren van de Belgische vlag. Oh my god. Ja, daar komt alles mooi in uit. En zet een hoed op, hè Bart. Ja, ik vind... Oh, ah, dat waar. nog waar. Je ziet er heel... Um, ah, ja? beter, je hebt ook een hoed aan. Mensen kunnen het zien via 1 of via veertien. Ja. je ziet er heel Karma Chameleon uit. Vind ik. Ja, dat is het. Het is ook de officiële webshopgoed van uh, Gustav. Ja. Eigenlijk is mijn, mijn kop veel te groot voor dat ding. Ja. Maar Carmen uh, chameleon. Ja. Ik, uh, ja, ik neem het als een Ik vind compliment. het wel goed. Nee, nee, maar het is er wat ethisch. Je ziet er zo wat ethisch uit. Kijk, ja. we, kunnen er, um, we kunnen het allemaal blijven volgen. He, alle, alle sociale kanalen, Verte 1, Radio 2, Verte Max. Wat ben je nu aan het lachen? Ik ben oh. gewoon reclame aan het maken. Wat, maar gemeen. ik hoor je graag bezig. Ah, ja, maar... Echt wel. Ja. Ik het gewoon van geluk aan het plakken dat nog... ik ben bezig ah, Den is nog zat van gisteravond. Ja. Zeker. Ik heb nog niet geslapen, hè. Zullen nog niet maar geslapen. Gezet, dat is gewoon dat. Ja, Ik ja, heb ja. weinig geslapen. Ik ben wel... We zijn naar de Mexicaan oh, geweest. <lacht> Broebel in de buik. Pik de ring of fire. Wij gaan even... Uh... <lacht> oh, wacht, ik heb nog een weer. Wacht, <lacht> nog een goeie. Sorry, heel plat. Speculaas van het vat. Ging je hem net zeggen? <lacht> ik zou nooit meer speculaas kunnen eten. Oh. <lacht> maar dus, maar voor meer uh, uh, ja, eigenlijk radio van niveau, kan je nog luisteren tot negen. Ja. Morgen ook nog en dan, allee, dan ben ik terug weg. Ge. Geen zorgen. Geen zorgen. Oh, Had jij er nog een? nog een? Nog, nog een goede? Nee. Nu, nee, we zijn op, hè. Nee, we zijn op. We zijn helemaal leeg, eigenlijk. Ja. Succes, Ginder, We volgen het. Zeker. Can we just call it fate? Let it fall into place And pull it together If we go for the win, I feel it deep in my skin. We could be forever going too fast, got in one, two, five. What if we crashes on one, two, five? Can't break we crash doesn't want to buy Going too fast, got one, two, five What if we crash doesn't want to buy But can we just do that? So we can't press the box Speeding like Jaguar er nu iemand is die iets weet van het Eurovisie Songfestival, dan zal het wel Laura Tesoro zijn, hè, Bart Kanaerts. Ja. Ik vraag expres iets aan u, omdat ik zeg dat u een mond vol zat. <lacht> dat is klootzakkerij. Voilà. Donderdagochtend. Hoela. De man in de spiegel zei me niet. Eerlijk waar, dat boeit me niet. Want dan ga ik alleen maar malen. Want ik wil vluchten van die pijn. Deze man wil ik niet zijn. Hij begint me in te halen Ik vaak gevlucht, ik vond geen rust Ik loop steeds weg, ben uitgeput Het lijkt alsof ik val Want ik krijg geen aandacht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 Het lijkt alsof ik val Want ik krijg geen adem meer Is dit de laatste keer Oh, ik slinter over straat André Hazes, een deel van mij. Goedemorgen, morgen. Zeker weten. Het is acht voor negen. Goedemorgen Bart Canaerts. Goedemorgen Siska scooters. <laughs> onze ochtend samen zit er, zit er bijna op. Wat ga je nog doen vandaag? De, onze ochtend, well, alleen dat de luisteraars kunnen horen, want de ochtend is nog lang niet gedaan. Hè, Siska. Nee nee, dat is waar. Dat is waar. Mark. Maar wij zijn nog dat allemaal gaan doen als we off er zijn. <laughs> uh, <laughs> ja ja. We hebben van alles gepland hoor. Heb jij van alles? Gepland? Ja, Wat ga je doen? Nee, ja, dat is met mij? Ja, ja. Ah, echt waar? Ja, tot 12 uur? Nee, nee nee, nee dat gaat niet. Hoe, dat gaat niet. Ik heb een paar meetings. <laughs> tot 12 uur ook. Mm. Dat is echt heel griezelig wat jij zegt. Dat is drie uur, hè? Dat is drie uur dat jij. Iets ja, een escape room is al een uur. Oh, en... maar met, met mij in een escape room. Je weet toch, ik ben daar te dom voor. Ik kom daar nooit meer uit, hè? Echt? Dat is echt... Vandaag, ik had dus drie uur in de kapje Voor mij een escape room. Wat ga je nog doen vandaag? Heb je drukke dagen? Want de dag van vandaag zit erop en dan denken mensen dat jij niks doet tot volgend jaar tot dat terugkomt. Is dat zo? Niet niks. Maar wel bijzonder weinig? Nee, ik heb vandaag niet zo'n gek... Ik vandaag... Ik ga filmpjes opnemen je krijgt het ook al af en toe krijgen ja. mails van mensen van kan je eens een filmpje opnemen een voor, voor een kwijt dus dat is vandaag dus dat, dat, ja, je gaat, dat is een dagvulling stort denk dat het uh, een namiddagvulling uh, ah ja, okay. gaat zijn okay, ja, en dan verder uh, heel goed mijn Engels oefenen hè, voor zaterdag hallo ah ja. hallo hallo Liverpool. Liverpool. Liverpool. dank je wel om hier te zijn heel graag gedaan ja, het heel fijn um, als we aan jou vragen je mag een plaat kiezen dan is het eigenlijk uh, altijd hetzelfde. <lacht> ik, ik, ik zei wel, welk plaatje wil je dan horen? Om de dag goed te beginnen. ik dacht, hij gaat toch niet weer. Oh ja, hij doet het weer, <lacht> dames en heren. Altijd hetzelfde, elke keer opnieuw, en dat is dan deze. Ja, goedemorgen telt voor twee. Goedemorgen. Morgen. Siska Scooters en Bart Kanaerts. Radio 2. Het vrolijkste nummer ooit. Ja, dat en dat, wil ik, dat gun ik de luisteraars van Radio 2. Mensen gaan heel blij zijn. Dank je wel om hier te zijn. A ja, gedaan. A far l'amore comincia tu, Raffaella Cara. Fijne dag nog, dag Bart Kraats. goed, dus. Bye. Bye. A ah, ah, ah. far l'amore comincia tu. A ah, ah, ah. far l'amore comincia tu. Se lui ti porta letto vuoto, il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 Scoppia disco, scoppia disco, mi scoppia il cuore. Ah, far l'amore e comincia tu. Ah, far l'amore e comincia tu. Scoppia, scoppia mi scoppia. Scoppia, scoppia mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia mi scoppia. Scoppia, scoppia mi scoppia il cuore. The love is ZANG EN Het was een mooie ochtend, hij wordt alleen maar mooier. Morgen is Maarten van Gramberen er en nu de inspecteur. Een dagje uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. Jongheren heeft alles voor de interieur. Meubelen, jongheren. Meubelen, jongheren.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 Thuis in Wonen. Of je nu een wielertoerist bent of droomt van een overwinning op de Tour Malais, dit is het moment om een echte vastkarbon fiets aan te schaffen.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 Bij Verbergmoes helpen we je graag met persoonlijk interieuradvies. Ontdek onze straffe voorraaddeals op tuinmeubelen. Nu bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas, Demse en Assen. EuroTuin. Waar ideeën bloeien. Waar moederdag floreert en waar geluk ontkiemt. Oh, dat moment dat mama de deur opendoet en jouw boeket haar helemaal laat stralen. Oh. Zalig. Start de mooiste moederdag bij Eurotuin. En ontdek onze verse bloemen. Kom nu zaterdag en zondag naar onze winkels in Merelbeke op Hasselt en Dijnse. En haal een moederdag voor 29,95 euro. Eurotuin, waar ideeën bloeien. Mij bele heren, je bent er helemaal. Helemaal thuis. Vertrek jij binnenkort van op de luchthaven van Deurne op reis? Dan zou het kunnen dat je vlucht omgeboekt wordt naar een andere luchthaven op een ander moment. Elke dag telk voor Radio 2. Goedemorgen het is 9 uur VRT Nieuws met Schema.